Hallo. Ja, hallo. en Misschien komen er nog wel mensen bij, je weet maar nooit hier. Mijn naam is Joen Jongepier en ja, laten we gewoon meteen beginnen. Ja. Trouwens, bij het moment van opname is het Wereldorgasmedag. En ik denk dat Henk, jij ja, haalt er zometeen wel wat inspiratie uit, hè, met je Fertility Index. Uh, dat heeft altijd een effect, ja, zeker. <laughs> ja, ja. Maar eerst doen we nog even de bitcoins, die is echt omhoog geschoten. Ja, de 792 eurotjes op dit moment. Ja, dat is uh, mooi, hè? Goud ook zo omhoog schoten? Nee, goud is een beetje dalen nog steeds. Uh, 1132 dollar per ounce. Ja, ik zag dat de marihuana-index ook uh, flink aan het dalen was. Ik weet niet of het uh, daarmee uh, te maken heeft. Het groene goud. Hm, sterke dollar. Ja, dat zou kunnen, ja. <laughs> maar die zat op de 126,99 punten. En de olie? Olie, uh, 52 dollar, 53 dollar. Blijft een beetje in die buurt slingeren. Oké. Okay. Nou goed, uh, de staatsschuld uh, is uh, ja, weer in een weekje met uh, 100 miljoen dieper in de rode cijfers gegaan. Die staat op 468,3 bijna. bijna. Ja, de Fidelity Index. Ja, we zitten natuurlijk altijd... Uh, hè, dus wat we altijd zien, dat uh, op het einde van het jaar uh, doen mensen toch, uh, ondanks de donkere dagen, het best om alle cijfers uh, recht te trekken. Uh -huh. Dus... Uh, ja, we hebben het hier over het aantal, gemiddeld aantal liter zaad per uh, geboren kind. Ja, we zien toch, zeg maar, hè, dat er uh, ja, toch wat raker wordt geschoten uh, deze okay, dagen. Oké, we snel een kerstkindje uh, creëren, zeg maar. Het is alsof de mensen het daarom doen. Ja, mooi dan. Ja, goed. Ja, laten we maar het nieuws uh, beginnen. Er is een nieuwe trend uh, waargenomen, uh, namelijk schuldig, maar geen straf. Ja, ja het is nou een aantal keer voorgekomen. Zo is wel vreemd, hè? Ja, nou ja, niet als je kijkt wie het zijn. Het zijn allemaal mensen die uh, <laughs> ja. op de loonlijst bij de overheid staan. <laughs> nee, joh, dit, eerst eerst uh, Wilders. Hè. Wilders was uh, schuldig gewonnen aan haatzaai, maar ik kreeg geen straf. Maar nu uh, krijgt Kroes, die had een bestuursfunctie op de Bahama's. En die, krijgt, uh, die is ook schuldig, maar geen straf. En Christine Lagarde, die is uh, de hoofd van de IMF, die is veroordeeld voor nalatigheid. En omdat ze per ongeluk honderden miljoenen... Overheidsgeld naar Bernard Tapie gaf. En uh, daarvoor is er ook schuld opgevonden, maar geen straf. Dus uh, ja, ik denk dat er wel een bepaalde trend is. Ja, als je dat als burgers zou doen? Ja, dan word je niet schuld opgevonden, maar krijg je toch straf, denk ik. Ja, maar dan nemen die agenten dan, die Mits <laughs> Hendrikes hadden vermoord. Ja, die ook, ja. Als je geen uniform aan had en je had dat geflikt, dan had je zware straf gekregen, denk ik. Dan heb je een belastingbetaler vermoord, hè? Ja, je had een wapen op zak, je bent een moord gepleegd, een heleboel gaat er dan mis. Maar. Maar ik denk, ze kunnen ook altijd een heel mooi toneelstel erover doen. Van, nou, De agenten die zijn echt, echt tot op het diepste gescheurd door deze vreselijke veroordelingen. En zo. Maar ja, het neerkomt gewoon een betaalde vakantie waarschijnlijk. Ja. En, maar ze kunnen er een heel mooi ja, toneelstukje van maken. Ik hoop ook dat de, na, deze, na die moordpartij dat de burgemeester gelijk bij de agent een bloemstuk liet bezorgen. Om uh, medeleven te betuigen. Oh, ja, ja, ja, ja. Maar stel moordenaars. Ik vind het sowieso wel raar. Ik bedoel, als... Uh... Als je als iemand vermoordt, nou ja, dat mag natuurlijk niet, maar als je een uniform aan hebt, dan is het allemaal oké, okay, weet je wel. Ja, het is natuurlijk ook allemaal vreselijk, maar het is, uh, ja, het is een hele moeilijke baan, uh, Johan. En, uh, ja, dus je moet in een seconde moet je een beslissing innemen en uh, ja, dat gaat wel eens fout, hè. Het is gewoon uh, in het nut van het algemeen, is dit. Uh, ja. ja. Ja. Als hij nou niks fout had gedaan, dan had hij ongetwijfeld de andere keer wel wat fout gedaan. Ja. ja, en je moet af en toe ook een voorbeeld stellen. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Heel belangrijk. anderen het wel uit hun hoofd laten om ja. op het seizoen te lopen in midden in de nacht, onbewapend? Ja, maar dit is natuurlijk ook altijd wel een discussie hè, van, uh, uh, wij kennen een gelijkheidsbeginsel, uh, uh, dus... Uh, in het begin zijn we allemaal even strafbaar. Maar natuurlijk zijn we niet allemaal gelijk. Ja, dus uh, ja, dat is, het valt natuurlijk ook wel hè, wat te zeggen... dat er uh, voor bepaalde beroepen en zo... Uh, dat, dat er ook wat uh, clementie is. Ik heb een vrijwilligersfunctie. En uh, ik heb van de week de koffiepot uh, laten vallen, zeg maar. Wat? Ja, maar natuurlijk deed dat niet Open. expres... God, ja, Als uh, hè, gelukkig uh, ja, zag men ook wel in dat ik uh, mijn benen al genoeg had gefikt aan het, uh, het hete koffiewater. Yeah, anders uh, was men on ontzettend bang dat ik uh, dit uh, elke keer zou doen. Want het genot van <laughs> ja. zo'n uh, koffie uh, kan, ja, hè, dan laat je niet over... Uh... Zo'n kans laat je niet lopen. Dus, Als je straf gaat, dan, uh, dan ga ja, je dat elke dag doen. Dus dat zijn zeg maar zo'n beetje de, de die dimensies hieraan. Ja, het probleem is altijd uh, ja, dat hier ook uh, oordelen mensen dan over. Uh, rechters, of weet ik veel wat, die... Uh, ja, die het misschien ook wel lastig vinden om hier een oordeel over te vormen. Misschien is dat het wel, ja, dat het gewoon al lastiger is om een vooroordeel te vormen. Ja, om een vooroordeel te vormen zelfs. <laughs> ja, ja, daar waarbij een andere slag mensen waar het, gewoon, uh, ja, waar het gewoon makkelijker is. Gewoon de burgers die niet in het nieuws komen of die niet aan de frontlinie staan van de uh, maatschappij. Ja, gaat er nou ik gaat ervan uit dat de politie goed probeert te doen. Maar het gaat ja. wat eens mis. Ja. Bij een burger is dat omgekeerd. Je gaat ervan uit dat hij dat de zaak al zou proberen te flessen. Ja. Tenzij ja. tegen tegendeel bewezen. Ja, dat, dat is zeker nu het geval. Hè. Ik bedoel, uh, nog niet heel kort geleden. En ik weet niet of het dit jaar is of vorig jaar is de fraudewet ook uh, ingegaan. Ja, en daarom wordt nu gewoon gezegd. Hè, dat je De fraudewet geldt bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand of uh, bij het uh, UWV. En als je dan een van die uh, dwaarse uh, vragenlijsten, of uh, weet ik veel wat... ...als je daar een foutje in maakt, dan kun je niet meer beroepen op van... ...ja, sorry, ik heb het niet begrepen. Uh, nee, je bent gelijk strafbaar, want uh, je had het maar moeten begrijpen, zeg maar. Uh, Het lastiger is, en dat is natuurlijk ook het uh, onderbuikgevoel wat we hierbij hebben... Ja, ...dat je daardoor een situatie krijgt waardoor het lijkt alsof het met twee maten wordt gemeten. Ja, maar dat is ook denk ik zo. Uh, in een libertarische maatschappij zou... Um... Uh, ja, daar zijn echt werkelijk alle mensen uh, aan gelijke moraal onderworpen. Dus als jij bij een uh, rechtsorganisatie werkt en je vermoordt iemand, dan uh, ben jij strafbaar als blijkt dat dat niet terecht was, zeg maar, als het niet uh, als, als, als je niet een banker over te pakken had, maar je schoot zomaar een burger overhoop, dan ben jij uh, ja, dan ben jij zelf de moordenaar, zeg maar en dat kan bij de politie eigenlijk bijna niet gebeuren het is natuurlijk, uh, ja, omdat het een monopolie is, met verplicht lidmaatschap en dan zie je dat zelfs in overduidelijk gevallen nou, zeker in de Verenigde Staten is het een aantal keer heel duidelijk geweest, dat gewoon, uh, ja, er loopt iemand die loopt uh, sigaretten te verkopen op straat en die wordt dan gewurgd, nou, ja, het was gewoon duidelijk dat er geen enkel gevaar was voor de agenten of ja, andere filmpjes zijn er gemaakt ook dat er iemand in zijn rug wordt geschoten nou dat is dus duidelijk geen gevaar. Is er geen gevaar voor uh, hun leven. Waarbij dat eigenlijk de enige reden is dat ze mogen schieten. En uh, toch krijgen al die mensen geen straf. Nee, nee. Maar ja, ja voor een deel komt het dan nou ook van hè, hoe de realiteit dan uitwerkt. Hè? Dat is dat officieren van justitie voor een zaak. Vaak ook afhankelijk zijn hè, van een goed uh, speurend uh, politieapparaat. En dat is dan weer goed voor de carrière van de officier van justitie. En dan merk je dus inderdaad ook dat, hè, waardoor bijvoorbeeld Nelly Smit-Kroes en uh, hoe heet ze? Christine Lagarde. Waardoor die gewoon veel meer vrijspelen hebben. Dat is gewoon politiek uh, belang. En... Ja, ze kunnen niet zomaar de hoofd van de IMF in de bak gooien. Hebben ze het idee. Nee. Die, dat, uh, want, dan, want dan zou de burger wel eens kunnen gaan denken. Ja, of dan dat, komt uh, ineens... Uh, ja, ja, dat het niet klopt, hè. Dat het gewoon mensen zijn. Ja, ja, ja of dat uh, dan ineens de trias politica... dan ineens op de proppen wordt gebracht. van, uh, Nee, hè, uh, nou ja, wat ze dan ook roept van... Uh, het is knettergek. Hè? Rechters uh, doen uitspraken over de politiek en zo. Wat volgens mij dan ook alweer een uitholding is van wat ooit een keer is uh, bedacht met uh, trias politica. Maar goed, kijk, in wezen zijn uh, de meeste systemen, uh, democratische systemen, dat is al geen trias politica. Hè? Uh, als je in wezen zou uh, de volksvertegenwoordiging... ...zou gewoon een controlerende functie moeten hebben, zeg maar. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet... ...omdat eh, het kabinet gewoon leden van dezelfde partijen eh, in zich heeft. Ja, waardoor zeg maar de wetgeving eigenlijk al voor een deel eh, land wordt gelegd... ...door eh, het toeval dat eh, twee partijen of drie partijen toevallig een meerderheid hebben. Ja, dus eh, dan is er al... ...van balans nauwelijks sprake. Sowieso het idee dat dus... ...een volksvertegenwoordiger... ...je zou het als het ware een advocaat kunnen noemen... ...die wetten maakt. Ja. Dat, ja. Is ook, dat is toch ook al raar? <laughs> ja. Je moet sowieso van Lodje... ...kijk, het is dat je dat op school te horen krijgt... allemaal: ...van de scheiding der machten en balancering... ...en trias politica, maar anders had je het nooit geloofd... ...als je er op latere leeftijd als iemand tegen je had gezegd... ...nou, deze organisatie... ...dan moet je eigenlijk denkbeeldig drie takken in verdelen... ...en die zijn dan... die hebben. ...zijn totaal onafhankelijk van elkaar. Die kunnen elkaar zelfs gaan bevechten... ...en uh, controleren en zo. Nee, het is natuurlijk totale onzin. Het is net zo... ...in mijn ogen is het net zo belachelijk... ...als denken dat bijvoorbeeld de marketingarm... ...van Coca-Cola en de klachtenafdeling... ...dat die onafhankelijk van elkaar zijn. Nee, natuurlijk. Die, die, die spelen allemaal om dezelfde bal. En dat doet de overheid ook. Het gaat allemaal om, de, om dezelfde sukkel... ...de inkomen van de sukkel, uh, sukkelslaaf. En ja, die, die, natuurlijk zal een rechter... Als het bijvoorbeeld om boetes gaat, dan zullen ze de neiging hebben om die boetes steeds uh, op te leggen. Want ja, dat levert gewoon geld op wat uiteindelijk weer terugvloeit naar hun natuurlijke. Iedereen weet wel ook in de politiek dat uh, voor wat hoort wat en uh, zo gaat dat. Dus ja, ja dat, te denken dat die onafhankelijk zijn van elkaar, dat is, ja, dat is bijna net zo raar als te denken dat... dat... Dat, je de, dat de overheid onafhankelijk is, omdat ze geen winstmotief hebben. Dat wordt ook altijd gezegd. Annien. Ja, nee, je kan er gerust van op aan dat het uh, dat is onderwijs neutraal is, want die hebben geen winstmotief. Uh, natuurlijk hebben ze een winstmotief. Dus, ze hebben in ieder geval een financieel motief. Like, Libertarisch gesproken is het geen winst natuurlijk. Of uh, als je naar de Oostenrijkse school kijkt. Maar ze, ze pakken wel de helft van je salarisstroken en meer nog. Dus um, ja, natuurlijk hebben die een financieel motief. En om dan te denken dat dat niet zo is, dat is gewoon ronduit naïef. En zo ja. gaat het ook met die scheiding der machten natuurlijk. De wetgever die maakt gewoon steeds meer regels... waardoor iedereen steeds schuldiger is en meer boetes moet betalen. En de rechter die legt dat gewoon allemaal happy op. En uh, met z'n allen krijgen ze gewoon een steeds groter stuk van de economie in handen. En uh, ja. de dat de ECB 35% van de Europese economie in handen heeft. Dus dat ja. gaat goed. Ja, af en toe dan spreekt de rechter zich wel eens uit hè, over... De absurditeit van de situatie ik kan, me natuurlijk, nog, ja. ik kan me nog een keer, uh, hoe heet hij de rijdende rechter herinneren, die het dan over de boetepraktijken had en die daar echt een mening over gaf. Nou ja, dan staat hij er wel alleen voor. Dus in de praktijk kunnen ze natuurlijk wel allemaal uitspraken erover doen, want het maakt toch geen fuck uit. Ja, ze kunnen het wel doen, maar ja, waarom zou je anders dan af en toe voor de, voor de vorm, zeg maar, om onafhankelijkheid te vijnden, zeg maar? Ja. Maar, eh, om, want het moet natuurlijk wel een beetje de r hebben van geloofwaardigheid en het lukt je niet helemaal door mensen dat op school in te prenten dat het allemaal onafhankelijk is en eh, geweldig, maar... Ja, de financiële belangen zitten natuurlijk wel allemaal die ene kant op, en dat uiteindelijk gaat dat toch zwaarder wegen. Ja, ja, en carrières, en. Uh, ja. Dan is eer en glorie. Ja, en in hetzelfde, hoe heet dat? Uh, Vrijmetselaarsloosje uh, mm -hmm. rondlopen. <laughs> ik weet niet precies wat het allemaal is. Of uh, hè, van dezelfde studentenvereniging afkomen. Of, uh, ik weet niet precies wat het allemaal is. Maar je zit erin, hè, en dan lijkt het me ook best ook wel vrij lastig hè, om daar uh, integer in te blijven. En dat is ook eigenlijk in elke organisatie wel zo. Op het moment dat je verschillende belangen uh, moet behartigen... tussen nou ja, je collega's en je klanten, zeg maar, dan wordt het al lastig. Je weet dat je met elkaar voor de klanten bent. nou In de, in de samenleving hè, zou je... Uh, de burger ook als een klant uh, kunnen zien. Die natuurlijk nooit zo wordt gezien. Dat Want was, hij is gedwongen. Want één, hij is gedwongen, maar hij is ook eigenlijk altijd misdadig. Ja, er staat op het randje om iets te flikken. <laughs> en, um, ja, en wat, wat gewoon projecties volgens mij. Dit is gewoon. De overheid is natuurlijk eigenlijk de schurk. En als die om zich heen kijken, dan zien ze natuurlijk allemaal schur, schurk overal. Dus dan willen ze overal camera's oprichten en afluisteren, iedereen. Want ze zien overal schurk. Maar dat komt in feite omdat ze hun eigen schurk zijn, niet onderkennen. Nee, ja, en dat roept een soort spanningsveld op. En nou, dat laten we blijkbaar ook maar gebeuren. Van. Uh, nou, ja, aan het einde van de dag zeggen we dan ook van... Uh, ...nou, uh, misschien weten ze het ook beter. <laughs> en uh, ja, totdat het dan Dat niet Dat ik nooit is. hoor. <laughs> ja, nee, maar goed, uh, de meerderheid weet je, oh, van de mensen. Ja. Ja, want uh, nou, in Nederland uh, blijven de straten gewoon leeg. Uh, ik kon niet in opstand hier tegen. Men kon niet in opstand, ook al... ...ja, is gewoon uh, de afgelopen decennia... Ja, ...word je als burger gewoon eerder als misdadiger behandeld... ...dan als, uh, laten we zeggen, eerbaar... He, met, met een goede naam en dat soort dingen. En ja, je hebt ook een, natuurlijk een aantal erzels onder de burgers... die echt de kantjes erbij van aflopen... en he, die het ook echt geen fuck kan schelen. Maar ja, he, dat, dat, ja. wat dat betreft worden wij hier intern... ook wel over één kam gescheerd, geschoren... en uiteindelijk voedt dat weer uh, het klimaat naar uh, de bui buitenlanders toe. De nieuwe, nieuwe autochtone, allochtone hoe je ze verder ook wil noemen toekomstige, uh, toekomstige autochtonen. Ja, de toekomstige autochtonen van, uh, nou, misschien kunnen we die dan uh, een uh, trap verkopen, zodat we onszelf beter voelen. Dat is zo'n beetje de verhouding hier. En ja, maar dat zegt dus ook al van hoe uh, triest uh, de verhoudingen eigenlijk ook al zijn. Ja, vroeger had je, de, had je de koning en de priester, zeg maar. En de priester had eigenlijk de, die deed de, de betoverde de, met de hoofdjes van de onderdanen, zeg maar. En die zei dan, ja, deze gast, die is door God aangesteld als jullie koning. En dat, die spelen elkaar natuurlijk ook de bal toe. Want die, die overheid, die zorgde dan dat er één religie maar herkend, herkend werd. En dat was dan een staatsreligie. En de, en de, de priester, die zei dat de koning aangesteld was door God. En dat je die moest gehoorzamen. En ja, zo speelden die twee onder één hoedje. En of ze het nou echt bewust van waren zelf, dat maakt nog niet eens zoveel uit. Maar dat uh, ja, effectief pakt het natuurlijk zo uit. Ze voelen gewoon aan in welke richting hun belangen liggen. En dat zal met al die verschillende onderdelen. Van van de overheid ook ze zijn. Die proeven gewoon dat de belangen liggen. In meer macht voor de overheid. en meer wetten. Want, en, en vage wetten. Die altijd allerlei manieren te interpreteren zijn. Zodat je iedereen altijd schuldig kan laten verklaren. Ja, dat klopt, nee, dat klopt ook wel. Hè, want ja, zoals het op school dan wordt verteld. Hè, als je het dan had over de adel. Dan was er in Frankrijk een revolutie geweest. En daarmee verdween eigenlijk ook de adel van het toneel. Maar ja dat, dat, dat uh, onderzoek je twintig jaar later. En dan blijkt dus dat we in Nederland. Hadden we niet eens een koning. Maar uh, ineens installeren wij een koning, weet je wel, dat soort shit. En natuurlijk hadden we toen al wel uh, jonkheren en baronessen en uh, weet ik wel wat al, uh, hadden wij toen al wel. Maar dat, is niet de, dat was niet de punt waar het om ging, waar het om gaat is natuurlijk. Van, dat zeg maar van het feodale systeem, yeah, wat wij uh, nou, zo'n beetje zo in de middeleeuwen hadden, tot aan Napoleon zo'n beetje... Hè, dat, het, ...dat het knullige daarvan was... ...dat je gewoon veel af moest dragen... ...zonder dat je daar iets voor terug kreeg. Nou, een beetje bescherming. Maar ja, bescherming... Maar ik denk dat ze veel minder af moesten dragen toen. Ja, ze moesten ook minder afdragen, zeker. Hè, dat ging om een kwart of zo. Nou, ja. ik weet in Nederland ontstond uh, pleuris... Uh, ...tegen de Spanjaarden brak de revolutie uit... toen ze een tiende penning en een honderdste penning. Dus het was, en een twintigste, uh, maar dat was bovenal op de al bestaande belastingen. Oké, okay. en wat waren de bestaande belastingen dan? Uh, je had vooral heel veel uh, lokale belastingen. Uh, wat, wat de Spa Spanjaarden deden was een, echt een uh, federale belasting invoeren met de tiende, de twintigste en de honderdste penning. En dat kwam dus bovenop de lokale belastingen die de steden al hieven. Dingen onder 10%. Je moet niet maar. vergeten dat in die tijd, rond diezelfde periode, was de Spaanse staatsschuld van 2 miljoen gulden omhoog geschoten naar 7 miljoen. En dat zorgde ook weer voor tot een faillissement van banken bij wie ze dat allemaal geleend hadden. Met name in Vlaanderen en Duitsland gingen er veel banken failliet. Die werden toen niet gered. <lacht> Waarmee? Ja, precies. Er stond ook nog een onwijs hoge... ...werkeloosheid, omdat die Spanjaarden ook nog eens ruzie hadden met Engeland. Dus was een embargo, waardoor de lakenhandel failliet ging. Dus uh, ja. ja, daarnaast uh, was er uh, heel veel repressie op de godsdienst, zeg maar. Je bij, ja, heel veel mensen wilden gewoon protestant zijn, mochten er dan niet. Uh, er vonden kettersverbrandingen plaats en zo. Dus ja, dat, dat was niet gezellig voor de, voor, voor de gemiddelde burger in die tijd. Ze werden al genaaid via belastingen en ook nog eens via allerlei andere manieren. Dus uh, ja. Ja, ik denk op zich dat het leven wel zwaarder was toen, maar ook, voornamelijk omdat de productiviteit veel lager was. Dus je leefde zo erg op het randje van het bestaansminimum dat als jouw uh, tien, een tiende penning werd afgenomen, dan, uh, dan was dat pijn onoverkomelijk. Zeg maar. Terwijl nu is de productiviteit natuurlijk zo groot dat, ja, dat, dat ze veel meer aan belastingen kunnen onttrekken en dan heb je toch nog wel een redelijk leven. Ja, hm. maar goed, van die uh, feodale stelsel met. Uh, uh, daar zit niet eens een, een, een, een breuklijn in zoals ik uh, ooit een keer op school heb geleerd. Ik denk dat er nog best wel links en rechts wat is ge, gezudderd. Met name ook omdat wij in Nederland natuurlijk nooit zo'n revolutie hebben gehad zoals de Fransen. Ja, maar daar is, ook, daar is ook niks veranderd. Daar is natuurlijk ook niks veranderd eigenlijk. Hè? Het is ja, eigenlijk het... naadloos overgegaan van... een van een feodaal systeem in een systeem waarbij we eigenlijk nog steeds uh, feodale slaven zijn. Maar we hebben de indruk dat we nou via onze stem wat te vertellen hebben. Maar dat is ook werkelijk het enige wat er veranderd is. Je vecht nog steeds in het leger van de koning. Je betaalt nog steeds je belastingen. Ze hebben nog steeds een hoop monopolies. Er is nog steeds corruptie. Er is nog steeds een uh, wetgevingsmonopolie, een rechtelijk monopolie. Uh, allerlei uh, scheve, wetge uh, scheve rechtspraak. Dat is allemaal niet veranderd. Zeg maar. het, heeft iets, het heeft alleen een ander labeltje gekregen. Nou, en je mag een stem uitbrengen. En de, en de heersers rouleren wat meer zeg maar, dan uh, vroeger. Dus iedereen heeft een kans om een keer heerser te mogen spelen. Dus, uh, en, maar voor de rest is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Voor de gewone onderdaan is het... Ja, de, de, de technologie is toegenomen, dus men is veel welvarender. Maar voor de rest, uh, ja, dat is allemaal dankzij de vrije markt. Maar de, het hele stuk van de overheid is eigenlijk hetzelfde gebleven... alleen het naampje is veranderd. Yeah. Ja, waarbij ook een bepaald gevoel uh, dan ontstaat... van ja, die pakken we wel en die pakken we niet, zeg maar. Dus als burger ja, ben je gewoon maar een individu. En eigenlijk daarmee ook waardeloos. Wat je als burger natuurlijk heel anders ervaart. Ja, wat uh, Arjen dan noemt van, ja, ja, de burger is de kleinste... Het individu. Ja, de individu is de kleinste hoeveelheid. Uh, kleinste minderheid. Kleinste minderheid. Dus uh, als je daar al niet de rechten van kunt garanderen... Ja, dat kunnen we uh, altijd wel vergeten. Dat is zo'n beetje haar stelling, toch? Ja. Ja, dus, uh... ja, ik vind het altijd heel raar dat de overheid zegt. Ja, aan de ene kant, democratie betekent dat de meerderheid heeft het recht zeg maar Of die macht, uh, ja, het recht van de sterkste eigenlijk, meerderheid. Dus dat zullen ze nooit het recht van de sterkste noemen. Maar dat is wel zo. Als je dat dan zegt, dan zeggen ze meestal van. Ja, oké, okay, de meerderheid heeft wel de macht. Maar uh, in de democratie wordt de minderheid beschermd. Ja, maar dat is, de kleinste minderheid is het individu. Maar het individu wordt niet beschermd hier. Want het individu moet zich ondergeschikt maken aan de wil van het collectief, wat dan altijd weer de wil van de heerser is. Mm -hmm. Dus ja, het klopt gewoon een, geen, geen kant. Het hele filosofisch zit het gewoon helemaal scheef, dat hele idee. Ja, ja dat uh, blijkt wel. Omdat uh, bij zoiets als dit lijkt het gewoon alsof het met twee maten wordt gemeten. En alleen maar om, om, om het systeem uh, te dienen. Ja, het systeem, de vraag is, dient het systeem ook de mensen uiteindelijk? Nee, het systeem dient degene die het systeem hebben ingesteld. Ja, uiteindelijk wel. En toch heerst er een bepaald geloof in het systeem. De christenen hebben dat natuurlijk, van Romeinen 7. Hij zult uw overheid eren en zo, of respecteren. Nog erger, vrezen, want ze dragen het zwaard niet te vergeefs. <laughs> ja, wat misschien een prachtige Romeinse filosofie was... aan de toenmalige Joden. Maar... Uh, waarbij... met democratie... soms is het ook gewoon goed om even wat spanning te hebben... en een beetje te zoeken... en een beetje... ja dan maar wat gelijkheid, weet je wel. Dan, dan valt de hele shit maar even in elkaar. Dan raakt het geloof in het systeem... Maar even... is maar even kwetsbaar... Maar daarmee kunnen wij altijd beroep doen op een bepaalde integriteit. Dat is uiteindelijk denk ik wat het belangrijkste is in dit geval. Hè? Uh, van uh, wat er nu is uh, besloten. Ja, in wezen denk ik niet dat je daarmee uh, integriteit garandeert. Laat ik het zo zeggen. Nee. nee hè? Maar wat je dus wel doet is, als je niet integer bent, ja, dan staf je het in ieder geval niet of zo. Ja. Dat, euh, nou, mm -hmm. dat is dan de uitspraak. Ja. Ja. Dan heb ik hier nog een, een sterk staaltje particuliere rechtspraak. Uh, vrouw verjaagt drie jonge inbrekers met een pan. <laughs> dat gebeurde allemaal in Den Haag. Ja, in Den Haag gebeurde het inderdaad. Dus uh, ja, de boonstijd werd verrast door gemaskerde jongens van ongeveer 13 jaar. Dat is ook al heel, heel erg jong uh, in haar gewoon. Oh. Alle drie zwaaiend met een mes. Ze riepen dat ze op de grond moesten gaan liggen, maar in plaats daarvan greep ze de Haagse een pan en liepen hiermee op de jongens af. Die schrokken zo dat ze zonder stelen wegrenden. Met speurhonden heeft de politie te vergeefs naar de jongens gezocht. Ze onderzoek nog hoe het trio binnen kon komen. Ja, wat ik wel hier verbazingwekkend vind hier is dat, ja, dat macht, de onderdaan mag zich dan met een pan verdedigen. Dat is, dan, uh, mm. dat is dan toegestaan, zeg maar. Maar hoeveel makkelijker zou het zijn? Uh, ja, in dit geval loopt het toevallig goed af met de pan. Maar over het algemeen richt je met een pan niet veel uit. Uh. Dus dan uh, zou het toch wel handig zijn als je een vuurwapen mocht bezitten. Ja, of pepperspray? Uh... Ja, dat bijvoorbeeld al, uh, ja, dat uitmaken. Maar als jij in een, als je in een gevaarlijke wijk woont of een gevaarlijke buurt... Ja, dan, dan ja, ik bedoel, ik zou dat denk ik hier niet zo snel, zo snel hebben... ...want het is niet typisch een, uh, een straat waar je dat verwacht. Maar, maar als jij ergens in de Haag in een Schilderswijk woont of zo... Ja, dan, ...en het gebeurt een aantal keren en dan wordt een aantal keren je zaak beroofd of zo... Ja, dan lijkt het me net zoals die jubileers, dat jubileers echtpaar zeg maar. Dan is het gewoon wenselijk om een vuurwapen te hebben, om je te kunnen verdedigen. En ja, je maatregelen daarvoor te nemen, maar dat mag dan niet. En uiteindelijk sta je met een pan dan. Uh, ja, uh, nou, ik ben uh, niet zo'n voorstander van uh, algemeen vuurwapenbezit. Want ja, dan kan iedereen ook wel een uh, beroep doen van, ik voel me zo onveilig of weet ik veel wat. En er zijn gewoon mensen in mijn buurt... Die gewoon geen vuurwapen moeten hebben. Dat, uh, dat is gewoon domme zaak om die mensen een vuurwapen te geven. Wacht, maar hè, hem... je, zegt, je zegt een heleboel dingen die al niet kloppen. Hè. Er, wordt, er wordt niks gegeven. Ja, ja. Ze uh, nou, er er er worden niet uitgedeeld, vuurwapens of zo. Ja, het, is, het is gewoon alle, alle linkse alle links verhalen weer, zeg maar. Ja, er ja. zijn mensen die moeten geen vuurwapen hebben. Dus die, boetje, die geven dat dit al fout is. En ja, uh, ja dat. dat uh, ja. Kijk, foute mensen. Dat... die kunnen gewoon een vuurwapen komen. Nee, maar dat klopt wel. Maar dat is natuurlijk niet de essentie van uh, wat ik zeg. Ik denk, als, het, als een vuurwapen legaal is. ga je ook geen run voor vuurwapens krijgen. Ik bedoel, heel veel mensen willen zo'n ding niet in huis hebben hoor. Nee, net zoals je, ja. als het, als het eten van een honderdrollen legaal maakt. gaat ook niet eens niet iedereen honderdrollen rollen eten of zo. Maar het is wel zo dat mensen die. Die het nodig hebben, die kunnen er wel eentje kopen. Dat zijn Als argumenten. Als je mij net zegt: zo van, Oh, dit is niet waar, dat is niet waar. dan vind ik dat een argument ook een beetje vreemd. Eigenlijk. Nee, maar kijk, wat jij zegt, dat klopt gewoon niet. Dat, dit, dat is feitelijk onjuist. Jij zegt: Je moet niet iedereen een vuurwapen gaan geven. Dat is feitelijk een onjuiste weergave. een leugenachtige weergave van het libertarische standpunt. Mensen moeten hem sowieso gaan kopen. Nou, dan wil ik het wel anders formuleren. Want het is natuurlijk niet mijn uh, bedoeling om te liegen. Ik ken gewoon mensen die geen vuurwapen moeten hebben. Daar moet je gewoon regels voor hebben. Alsof die mensen zich aan die regels gaan houden. Mm -hmm. ja. Of die en mensen aan regels. regels gaan houden? Nee, natuurlijk niet. Maar, ja, wat, wat nou, heb je er dan aan? Die, die komen wel aan een vuurwapen hoor. Als ze dat willen, komen ze er wel aan. Ja. Kan nu ook hoor. Alleen als je ze, als je, uh, je hebt zeg maar nu uh, de keuze om te zeggen van: nou, hè, we, we, we maken het uh, straffeloos. Dat is dan wat ik dan bedoel. Jezus Christus. Mierenbeukers. En... Nee, je moet het gewoon goed formuleren. En ook als je zegt van ja, wat jij zegt met die honderdrol, dat is ook een flut-argument. Nee, als je zegt, ik zeg iets legaal, als je iets legaal maakt, dan gaat het zich verspreiden, zeggen. Nou, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat zeggen wij met drugs, ook niet libertariërs. En dat zeggen, ik weet dat er een keer een Indiaar sprak, ik en die, uh, die ging naar Nederland toe, en toen zei ze: Oh Nederland, dat is zo uh, eng, want daar, daar zijn drugs legaal. En ja, dan zei ik ook van ja, honderdrollen zijn ook legaal. Maar je mag nog wel gewoon, je kan nog wel gewoon zelf nadenken over of, je, of het verstandig is om iets te doen als het, als het legaal is. En dat wordt juist waarschijnlijker als het gewoon uh, als het legaal is, dat je daarover na gaat denken dat klopt niet helemaal, in Nederland zijn alleen de farmaceutische drugs legaal nou ja, dat uh, was ook nog een fout dan van deze Indiaanse dame, maar je weet hoe het buitenlandse idee over Nederland uh, bestaat over Nederland en drugs uh, ja, maar, maar bedoel, je kan zeggen dat hoor ik ook altijd er zijn er, ik ken ook wel libertariërs die dan zeggen ja, nou, drugs legaal, dat moet je echt niet doen want ik ken, ik, ken mensen, ik ken mensen en die moet je echt niet de vrije toegang tot drugs geven ja, en zo kan je natuurlijk Dank is het hek van de dam, dam? Want dan kan je zeggen: Ja, ik ken werkgevers. Nou, die moet je echt niet zomaar laten werkgever. <laughs> en, uh, en dan, uh, ja, dan uh, daar kan je alles wel gaan afschaffen. Ik ken koffieverswaafd. Dan moet je echt die koffie geven. Mm -hmm. maar... Libertariërs hebben een principe. En dat is het non-agressie-principe. En dat wil zeggen ja. dat je mensen niet met geweld gaat verbieden. Uh, hun eigendom gaat afnemen. of gaat verbieden te handelen in eigendommen. En een vuurwapen is een eigendom. En drugs is ook een eigendom. En daarmee. Ja, maar... Wat je ermee doet. Dat is kan verkeerd zijn, eventueel. Vuurwapens worden ze nu niet afgepakt. Dat, dat is het niet. Het gaat mij erom. Tenminste, je hebt nu een bepaald evenwicht. Van uh, mensen die een vuurwapen mogen bezitten. Hè, de Mensen die bij een schietclubje zitten. Nou, over het algemeen, hè, ondanks Tristan van de V, denk ik zo van... Nou, leuk dat ze een wapen bezitten. Geen probleem mee. Ja, en dan heb je natuurlijk nog de mensen die... Uh, een vuurwapen bezitten zonder dat ze daarvoor de vergunning voor hebben en weet ik voor wat. Dat dan denk ik jammer, maar er is ook weinig waar je tegen kunt doen. Dan heb je de mensen die nog geen vuurwapen hebben, maar wel, zeg maar, hè, gelijk eens zouden willen hebben om morgen al, eh, wat dat betreft, en dan ben ik inderdaad nu zeer retorisch bezig om <lacht> eentje neer, neer te schieten, wat bij wijze van spreken. Ja, maar iemand neerschieten dat kan, is nog steeds strafbaar. <lacht> ja, Jawel. Dan doen ze dat, oké, okay, nou dan draaien ze de bak in dus dat diegene die, die neer wil schieten, die kan ook een vuurwapen hebben. Dus schel ja. zonder risico is het niet. Ja. En dan denk ik van... Het wat je nu hebt is dat mensen met een uniform aan... die krijgen dan daadwerkelijk, daadwerkelijk een vuurwapen van het type Walter. Die mogen dan mensen neerschieten en die komen nog mee weg ook. Ik denk dat wat je nu krijgt... Je hebt dat ook al eens in... Uh, ik, geloof, ja, ik weet niet meer welke land dat was... maar daar hadden ze op een gegeven moment gezegd... ja, buitenlanders mogen geen vuurwapens hebben. En wat er toen gebeurde is dat al die buitenlanders... werden beroofd bij het leven, want die... Die uh, rovers die dachten van, nou ja, als je minste risico wil nemen, dan ga je proberen zo'n buitenlander te beroven, want die schieten niet terug, want die mogen geen vuurwapens hebben. Hmm. En, een, en een, over het algemeen is een, be, is een bewapende maatschappij, is een hele beleefde maatschappij. Je, moet, je kan niet zomaar je als een beest gaan lopen gedragen, want er is een bepaald risico. Dus ja, de omgangsvormen zullen wat veranderen, ja. maar die, ten goede denk ik. Ik denk ten slechte. Ik denk dat zeker uh, in, in mijn buurt, hè, dat, uh, dat het gewoon de spuigheid uit gaat lopen. En dat heeft ook te maken met hoe de mensen hier wel met iets als vuurwerk uh, omgaan. Dat gaat niet met respect en weet ik veel wat uh, samen. Maar dat is ook iets. Dat mag je één keer in het jaar doen. En dan gaan mensen helemaal uit het dak. Zeg maar. ja. En dat, ja. als, je dat, als je dat legaal maakt. Dan gaan mensen niet uh, elke week een, een gigantisch vuurpakket kopen om af te steken. Op een gegeven moment gaan ze wel denken van jemig, uh, ik werk alleen maar om mijn vuurwerk te betalen. Zoals in Frankrijk. de, de oud nieuw wordt vrij weinig afgestoken. Dat komt omdat het hele jaar door is, het gewoon legaal. Mensen steken af en toe wel eens een vuurpijltje af als iemand jarig is of zo, weet je wel. Dat <lacht> ja. Ja, nee. is net zoiets als je gaat de, je gaat de drank ga je verbieden, behalve op uh, 3 februari of zo. Ja. En dan zeg je, nou zie je wel, 3 februari. Moet je kijken, uh, dat is het bewijs. Het loopt helemaal uit de hand. Uh, dus we uh, moeten het maar helemaal verbieden. Want dat is ook zo. Er zijn natuurlijk ook mensen die met, niet met alcohol kunnen omgaan. Dan moet je eigenlijk alcohol ook verbieden. Want ik denk dat er in jouw buurt... Als je eens goed rondkijkt, dan zie je eigenlijk een heleboel mensen... die eigenlijk niet met alcohol om kunnen gaan. Dus daar kan je dat wel beter reageer, maar verbieden. Maar dan reageer je al een tijdje uh, niet uh, op wat ik zeg. Dus je reageert op helemaal niet wat ik zeg. zeg nee, ik reageer wel op wat jij zegt. Want jij zegt bij mij in de buurt zijn er mensen die kun je iets niet toevertrouwen. Nou, dan ja. noem ik een, een, een voorbeeld alcohol, vuurwerk, vuurwapens noemde jij. Ja. En dat geldt ja, ook maar, allemaal voor orde. Maar wat is dan het verschil bijvoorbeeld met alcohol en drugs en een vuurwapen? Als mensen uh, alcohol uh, mogen drinken vliegt bij mij het bier niet uh, door uh, het glas naar binnen. Kogels vliegen wel, zeg maar. Dat is het volgende. Ja, maar, maar drugs. Je, hoeveel mensen zeggen niet van, ja, met drugs heb ik ook uh, ontzettend veel last. Er zijn ook heel, heel uh, veel mensen die zeggen, ja, ja ik vind dat uh, drugs, drugs dealers uh, komen door de straat. Uh, er, uh, er liggen spuiten in mijn portiek. Uh, dat, uh, dat argument dat hoor je ook heel vaak, uh, ja. plus ik draai voor de kosten op, dat wordt meestal ook doorbij gezegd. Nee. Uh, ja, want uh, ja, die drugsgebruikers liggen natuurlijk uh, alleen maar in hun nest uh, te stinken en uh, ze roven voor, uh, om, een, uh, hoe heet dat? om een portie bij elkaar te krijgen. Ja. Ja, maar de, de libertaris hebben er allemaal uitgebreide argumenten tegen gemaakt. Dat, de, dat sowieso, dat hele stelen, dat gebeurt nu vaak omdat de prijzen zo hoog zijn de prijzen zijn hoog omdat er een verbod is. Als je dat gewoon op industriële schaal kan produceren, dan zakt de prijs in elkaar en dan wordt de aantrekkelijkheid ook minder. Want het, het bepaalde luxe, het heeft een bepaalde status. Ja, als, je dat, als het heel goedkoop is, dan, dan loont het ook niet meer om allerlei celebrities, want dat is ook al gebeurd, dat allerlei celebrities die gaan kook gebruiken, en dat is ook weer een reclame, een rolmodel. En dat loont ook heel erg om dat te marketen, die drugs, omdat er het, zo'n omdat het dus hoge winstmarges op zitten. Als het, gewoon qua, als het net zoiets als aspirine is, dan loont het niet meer om het te marketen. Ik heb eens dus een boek besteld, ik heb het nog niet gelezen, maar dat gaat over iemand die in een drugs... Uh, als drugsdealer en die daar de economie van bekijkt. En in het voorstukje stond ook dat. Daar zit ook een hele marketcampagne bij. Het is gewoon een. het is een bedrijf wat net zo market en verkoopt als McDonald's, zeg maar. Uh -huh. Dus het, het, heeft, het doet het op een hele professionele manier. En dat kunnen ze doen, omdat de winstmarges vrij groot zijn. Uh -huh. als, je, als je goed kijkt, dat hebben ze bij No Agenda Show, uh, haal ze dat wel eens aan ook, dan wordt er gewaarschuwd voor een druk. Uh, en de, dan wordt er beschreven dat deze druk, nou, dat is werkelijk... Uh, uh, nee, net ja, zo gevaarlijk als, als uh, marihuana. <laughs> ja, nee, nee, niet net zo gevaarlijk als marihuana. Er wordt al vaak gezegd van, nou, je gaat hier helemaal vanuit je dak. En het is echt... Uh, het is, het lukt gevaarlijk. Maar wat voor jou klinkt als afschrikwekkend, klinkt voor een drugsverslaafde. Dat, dat moet ik gelijk hebben, dat spul. Dat is een soort uh, reclame, zeg maar. Dus uh, ja, je moet daar heel erg mee uitkijken, denk ik. Ja, nou, hey, straks uh, wil iedereen uh, een pan hebben om uh, in ieder geval uh, hè, inbrekers uh, te winnen je ziet trouwens ook met de officiële drugs zeg maar, er nou 40% van de vrouwen in Amerika aan de antidepressiva is ofzo, dat, dat heeft dan een aura van goedheid. Want dat is door de FDA goedgekeurd en het heeft een stempel en het is door de media en de wetenschappers, Ze trekken dan een jasje bij aan en dat maakt het volgens mij veel ja, ook heel laagdrempelig om in ieder geval te, ja, te proberen. Hoewel daar nog een heleboel andere dingen mee spelen ook denk ik, waarom er zoveel depressiviteit is. Ja, het gaat een beetje te ver. Ja, nee, dat geloof ik zo, dat de redenen zijn van depressiviteit. Maar uh, ja, maar die uh, vrijheid zeg maar van, van spullen en, en dingen dat je daar niet zomaar een principe op los kunt la laten. Ik kijk in ieder geval zelf veel meer uh, naar de praktische invulling uh, daarvan en dat blijf ik ook gewoon doen zoals uh, Geert Wilms uh, dat uh, zou zeggen. Ja, ik denk dat het probleem is als je gewoon op je gevoel afgaat en geen principes hebt dat, dat je heel erg gevoelig bent voor indoctrinatie. Zeg maar. Want wat jij heel veel mensen zullen ook zeggen van, nou ja, principes is leuk, maar ja, de rechterlijke macht uh, afschaffen en de, de defensie, nou dat, uh, dat, dat, dat, dat moet dat wel misgaan. Dat voel ik gewoon zo aan. Zeg maar ja. uh, maar als je daar goed over nadenkt, dan kom je toch tot een verrassend standpunt. En, en als je dat niet, niet durft uh, aan de kaak te stellen, zeg maar, want je blijft gewoon uh, ja, bij wat, wat instinctief goed voelt. Ja, dan blijf je in feite gewoon slaaf. Met uh, ja, In dit geval uh, de politie, politie heeft een monopolie op wapens en uh, ja, de rest moet gehoorzaam zijn. Ik bedoel, uh... want Dat, dat ligt wel aan de basis. De hele basis natuurlijk is van, jij moet je inkomen afstaan aan de heersers, want anders dan slepen ze jou naar hun rechtbank en... Uh, als jij niet naar hun rechtbank komt, dan sturen ze een politieman bij je langs. En die politieman die is bewapend. En als jij je verzet tegen arrestatie, dan schiet hij. Die... Uh, schiet hij op je ja, als jij je doelmatig verzet, zeg maar. En uiteindelijk is, is het wapen, gewapende monopolie van de heersers, dat is waarop alles rust, zeg maar. Ze hebben natuurlijk wel alle indoctrinatie van scholen en media en wetenschappen enzovoort, maar uiteindelijk, als je daar doorheen prikt, dan blijft over het, het wapenmonopolie wat ze hebben. Daar rust alles op. En als je, ja. dat, als je dat niet wil aantasten, dan blijf je gewoon in feite slaaf. Ja. Als je daar maar, achter blijft staan. Maar dan zou, nee, ja, maar dan zou dan zeg maar. Hè, dan zouden de Amerikanen, uh, zouden, uh, God, die zouden dan echt geen slaven zijn. Die zouden zeg maar geen, uh, God, hoe heet die uh, belastingdienst daar? IRS. IRS. IRS uh, hebben. Ja, nou, die IRS is er ook maar pas honderd jaar. Ik bedoel, de, de vrijheid van de Amerikanen is echt. Dus beetje bij ja. beetje wordt het echt afge. Getaken, ja, ik denk zeg maar, dat het, dat op zich het wapenbezit niet lang meer te gaan heeft in Amerika. Want dat nee. zijn natuurlijk met een heleboel van die aanslagen, zijn ze daarop aan het werken. En met die aanslagen doen ze precies wat er, wat er met die emoties werkt. Ze spelen op mensen in emotie, dat, dat in elke aanslag zeggen mensen, ja die wapens uh, uh, en het is net zo onzin als ze zeggen dat op uh, de BBC stond nou lorry kills uh, people in Berlin. Alsof die truck dat gedaan heeft. En dat is net zoiets als zeggen als die wapens, maar de, de media vestigt de aandacht op het wapen. En eerst komt er de assault rifle en de semi-automatic weapons zijn geloof ik al weg en dan de semi-automatic weapons en dan de assault rifles en dan uiteindelijk de handguns dus eigenlijk is het gewoon al effectief is de onderdaan natuurlijk al ontwapend ten opzichte van een overheid met drones en satellites en, uh, en veel zwaarder geschut. Ja, dus dan kun je alleen maar blij zijn hè, dat hier in Nederland uh, uh, nog niet uh, voor een uh vermoeden van, uh, hoe heet dat, uh, softdrugs... dat hij geen uh, compleet zwaar bewapende SWAT-team uh, naar binnen komt zetten. Nog niet, hè? Het is nu... Ja, nou, dat is ook wel fijn natuurlijk dat dat niet zo ver is. Maar ja. ja, ik denk wel dat de richting waarop je moet proberen te gaan, of in ieder geval die je voor moet stellen, is er eentje van meer vrijheid en niet meer slavernij omwille van, om van de veiligheid. Omdat je denkt van, dat zei uh, wie zei dat ook weer? Ja, uh, uh, yeah. if, uh, if you trade a little liberty for a little security, for security you uh, deserve neither and lose both. Ja, ja. ja, maar praktisch gezien ben ik op zich wel blij met het huidige evenwicht. Dat, dat is ja, omdat is... je dat gewend bent en je weet hoe je je daarin moet bewegen, ja. lijkt mij. Ja, ja, ja. En je weet ook, ook precies omdat... hoe je net in die paden kan blijven zonder het, uh, gearresteerd te worden. Maar als je ja. één stap buiten doet, ja, dan eindig je als Mits Enrique. Ja. ja, en het is ook niet zo dat ik mensen die voorwapen bezit uh, wil tackelen, weet je wel, of uh, wat dan ook, uh, die daarvoor zijn dat ik die wil tackelen. Alleen. Ja, ik ben er zelf gewoon geen voorstander van. Dus dan heb je weer zo'n prachtig uh, democratisch spanningsveld uh, wat je dan hebt. Uh, la, so, ik zou zelf ook niet zo gauw een wapen hier in huis aanschaffen. Ik gewoon in een beton, uh, betonnen constructie. Als ik hier een wapen aanschaf, dan, uh, en, en ik mis uh, de kans dus is groot dat ik de, de, de inbreker mis. Want ik ben natuurlijk niet zo goed getraind erin. Maar ja, we weet, één ding weet ik wel zeker, dat we allebei doof zijn. <laughs> nee, <ja. laughs> ik weet niet of je wel eens ja. gehoord hebt. eruit. Ja, ja, ja. ja. Dus... Uh, ja, nee, dat is de praktische kant. Uh, dan... nee, ik denk dat in een maatschappij waarbij je een vuurwapen mag dragen, dat je eigenlijk heel weinig noodzaak hebt voor een vuurwapen. Nou, ja, leg dat maar even uit. Dan uh, hebben we dat ook gehad. Nou, omdat, uh, omdat dat gewoon een hele uh, veilige, voorzichtige, beleefde maatschappij wordt. En het feit dat er kijk, een, een verkrachter... Die kan nou een mevrouw een bespringen, omdat hij bijna zeker weet dat ze geen vuurwapen heeft. Maar als hij opeens een risico loopt dat er misschien één een vuurwapen heeft, ja, dan, dan loopt hij gewoon veel meer risico. Zeker omdat de verdediger. Over het algemeen is de verdediger in de dierenwereld tenminste... ...de verdediger altijd in het voordeel. Dan kan je bij een verkrachting kan je nog een vraagteken bij zetten... ...omdat, omdat de, de aanval het verrassingselement heeft. Maar het risico is toch een stuk groter geworden. Ik denk zeker bij dingen als... als uh, ja, ik, ik, uh, Molligne heeft het wel eens verder doorgetrokken... ...en die heeft gezegd... ...stel nou dat je de will kill had... ...dus dat je eigenlijk alleen iemand over, aan te kijken... En het, en, uh, ...en het moet willen... ...en dat hij dan dood is. Dan leidt het niet tot een situatie... ...waarbij uh, links en rechts overal mensen neervallen omdat uh, ja, je, je, het leidt tot een hele beleefde maatschappij. En zoiets als verkrachting, dat is al niet meer mogelijk in zo'n geval. Maar hij zegt ook bijvoorbeeld zoiets als een invasie uh, in Irak of zo. Zo'n Irak-oorlog, dat is ook niet meer mogelijk. Uh. Je kan niet meer zo'n uh, zo strand bestormen of, of uh, zo'n land binnenvallen. Want je, ja, dan krijg je gelijk met de willkill te maken. De, de kostprijs is veel hoger. En ja, dat, dat vond ik wel een goed voorbeeld om het nog extremer te maken, zeg maar, dan een vuurwapen, maar een, uh, een willkill. En om te, dan te proberen te kijken wat er dan gaat gebeuren. En ik denk dat, dat veel mensen denken van oké, okay, dan no, no, kan ik. Uh, ik heb nu ongekende macht. Ik kan nu iedereen waar ik een hekel aan heb, kan ik gelijk doodmaken. Maar die ander kan het ook bij jou, zeg maar. Dus dan kan je toch maar beter beleefd blijven. En ik denk dat ook hele domme mensen dat toch nog wel redelijk goed begrijpen. Net zoals hele, hele domme mensen vaak in de stembusjes hele domme beslissingen maken. Maar als ze dan uh, hun geld moeten uitgeven, dan, dan, uh, dan geven ze het opeens niet aan een oorlog uit, zeg maar vrijwillig. Mijn, dus als... mijn, mijn, uh, mijn toekomstvisie dan zou dan meer zijn dat het een soort Wild Westen wordt dat uh, de snelste heeft dan uh, de meeste kracht ofzo. Nou, het Wild Westen ja, maar... was een hele saaie samenleving waarin ja, ja. er bijna geen fuck gebeurde en waar, waar, waar alleen mijnwerkers daar naar goud aan het graven waren en... In tintjes. En dat wilde Westen de, de, beeld. De western, zoals we wij dat kennen, dat is bedacht door uh, Hollywood. Ja, dat snap oh, ja. ik wel. En dat weet ik ook wel. Maar het gaat om het plaatje, weet je wel. Nou, laten we dan zeggen. Ja, maar dat is fictie. Een maatschappij, of dat was een maatschappij waar relatief veel mensen bewapend waren? Nee, nee, nee, want je had, je had in het wilde wets, uh, zoals het echt was, daar waren heel veel steden, mocht je geen wapen dragen. Hè? Oh, ook nog niet. Ja, die steden waren vaak eigendom van het uh, mijnbedrijf. Uh, ja, die uh, wilden niet uh, mensen met wapens daar hebben of zo. Ja, nou ja, in ieder geval, laten we dan zeggen uh, World of Warcraft, ja. waar gewoon zeg maar degene die het snelste <laughs> is met de will kill, yeah. Dan is het virtueel, dan loop je zelf helemaal geen risico, over, maar dat is ook weer anders natuurlijk. Ja, ja. Iedereen loopt hetzelfde risico, alleen degene die dan zeg maar, ja, die dan, zeg maar fysiek of psychisch uh, net wat sneller kan, ja, die, uh, gaan, ja, dan moet je best wel veel vertrouwen in de mensheid hebben. Dat hij zijn, dat hij zijn uh, voordeel niet uh, wil uitbuiten. Ja, maar je zit in een tram en dan ben jij iets sneller dan één uh, van die figuren zeg maar. En dan, hop, ja. dan maak je die gelijk, uh, die maak je gelijk dood. Nou heb jij gewonnen. Al die mensen in die tram gelijk boem, je bent gelijk één seconde daarna ben je ook dood. Uh. Jawel. Je maar... nou, kijk... kan niet de hele tram uh, op nee. Dus dat nee. gaat helemaal niet gebeuren zeg maar. nee, dat, dat, dat, dat is mijn punt. En, en waarom gaat het niet gebeuren? Ja, omdat mensen dat aanvoelen. Nee, omdat er gewoon geen zingeving is. Om iemand uit random dood te schieten. maar heeft verder niks te maken met de... wel. Ook als mensen dat wel hebben, dan zien ze er nog wel in dat dat, dat dat een escalatie is die heel snel in hun dood eindigt. Over ja, het algemeen ja. doen, doen ze het als ze denken helemaal geen risico te lopen. Dan trappen ze een, een vrouw van een, van een trap af of zo. En dan denken ja. ze dat ze anoniem zijn of zo. Nou. En daarmee weg kunnen komen. Dat, zei, dat werd ook wel uit de uh, Libertarische Kringen gezegd over Bataclan. Die, hoe uh, uh, heet dat, concertgebouw uh, in uh, Parijs, waar, die, uh, waar geschoten is, uh, allegedly. Uh, dat, uh, dat, oh, dat was ook voorkomen geweest met vuurwapens. Maar ten eerste hè, zou je dan uh, met je vuurwapentje tegen Kalashnikovs uh, hebben moeten spelen. Nou, veel succes daarbij. Maar ten tweede. Als er heel veel vuurwapens tegelijk af zouden uh, gaan, dan, ma dan maakt het verder ook niet zoveel uit of je er een Kalashnikov bij zet. Want die kogels die vliegen allemaal in het rond. Nou, die vliegen niet zomaar in het rond. Er zijn mensen die proberen te richten hoor. <laughs> jawel, ja. maar, jawel, maar het is gewoon geen goed plan. Als iemand met een Kalashnikov zit te schieten, moet je gewoon je, jezelf verborgen houden. Op het moment dat hij zijn uh, magazijn opnieuw moet, moet laden, ja, dan spring je naar boven. Dan schiet je maar ik denk dat het, in het, dat het moeilijk is om in zo'n situatie, ik zie het ook niet zo snel gebeuren, dat, ik denk in dit geval wat, waar het libertarisme dan meer helpt bij zoiets, is dat je dat je die mensen hun thuisland niet moet aanvallen... en bombarderen en dronen. En, uh, want dat is allemaal bedoeld. Er zit nou ook een paar Pakistan... In, uh, die dat dan gedaan zou hebben in Berlijn. Nou, inmiddels is het Tunesier. Uh. Oh, ja, het allemaal... Want het paspoort is gevonden. Ja, dat is een idee. <laughs> ja. Altijd nemen ze hun paspoort mee. Ja. De hele brave burgers zijn het eigenlijk. Ja. Uh, ja, zie je. Dus als je een wapenverbod hebt... zouden ze ook geen wapen hebben. Want dan, uh, ja. Ja. Drukverbod. Nee. Ja, maar eh, ik denk dat het belangrijkste is: als je niet de hele tijd in het Midden-Oosten had zitten klooien en daar allerlei ja, tot, tot in een oneindige mensen lopen, om zeepen helpen en landen bezetten en marionettenregeringen in het, in het zadel helpen en anderen weer eruit gooien, dan had je niet zo'n. Zo'n vijandigheid gehad. Zeg maar. maar nu heb je gewoon een ja. heleboel mensen die zijn hun familie kwijtgeraakt. En uh, ja, die zijn zo wanhopig dat ze ook niks meer te verliezen hebben. En dan, dan stappen ze in een vrachtwagen en dan reizen ze ergens op in. Ja, terwijl, ja, en ook hè, dat zo'n aanslag natuurlijk niet een reden moet zijn om dan maar met z'n allen aan vuurwapens te gaan. Maar hè, laten we dan maar hè, het libertarische argument nemen. Ik Nog steeds kut vind maar. Ja, Dat die mensen bij de kerstmarkt zichzelf mogen verdedigen? Met een... uh, ja, omdat, uh, weet ik veel, ja, omdat je daar recht op hebt. Ja, met een vrachtwagen zou het zeker wel helpen, denk ik, hè, als je vuurwapen uh, hebt. Want anders kan dat ding wel doorrijden. Maar uh, sowieso ook de libertari zouden zeggen... Ja, kijk, eerst was het allemaal uh, aanslagen gepleegd met vuurwapens. Dus je moet je maar vuurwapens verbieden. Nu worden aanslagen gepleegd met vrachtwagens, Dan ja, moet je dan vrachtwagens gaan verbieden. Het is natuurlijk een heilloze weg. ik uh, ja, kan alles wel gaan verbieden. Uh, te, het, het is steeds verder afwijken van het principe waar je achter probeert te staan. En ja, als je dat principe niet hebt, dan uh, maar gewoon een beetje op je gevoel afgaan. Ik denk dat je een heel zwak punt hebt. Jawel, maar kijk, ik kan... Nee, ik heb ook wel... Doe socialisten ook, die gaan ook alleen maar op gevoel af en toe. Ja, nee, dat voelt toch niet goed om een werkgever uh, gewoon maar ontslag uh, nee, maar, te laten ontslaan of zo. Nee, maar misschien is het dan ook de kunst om tactisch met dat gevoel om te gaan. En mensen niet in de weerstand te krijgen, zeg maar. Ik bedoel, uh, als het dan gaat om geloof en weet ik veel wat. Uh, ik weet niet meer welke filosoof dat was. Ik geloof Bertrand Russell. Die dan opeens de burden of proof van christenen, uh, van de geloof in God, omdraaide. Van nou, we hebben nou een tijdje, hebben wij als atheïsten, hebben wij, uh, uh, hè, hebben wij moeten bewijzen dat God niet bestaat. Nou, bewijs maar dat het wel bestaat. Iets in die, in, iets in die geest was dat of zo. Mm -hmm. um, omdat, nou ja, sociaal gezien um, wat, um, was dat ook wel zo. Als je gevoelsmatig, als je zeg maar in de samenleving zou zeggen van, uh, nou misschien bestaat de hele God uh, niet, dat je dan een soort... Oh, hoort, weet je wel, toch? Een gasp. Een gasp, ja. Hè? In plaats van het, als je zegt van God bestaat wel... nou, dan denken mensen van, nou, lul maar, of zo. Nee, het is sowieso, vuurwapens is een moeilijk, uh, moeilijk iets om te verdelen... omdat het zover van mensen hun bed afstaat. Maar ik denk dat, uh, ja, dat een heleboel van die dingen... als jij zegt uh, van, uh, ja, uh, minimumloon moet afgeschaft worden... er zijn ook een aantal mensen die zeggen, nou ja, waar... Dat, die staat helemaal buiten de realiteit. Ik ken een aantal werkgevers, nou die zouden echt helemaal niks meer betalen dan... Uh, ja, en, maar, ja, maar hoe heet het uh, als het dan gaat, want ja, je hebt een aantal voorbeelden genoemd. Uh, wat was het? Uh, drugs, drank uh, en nu uh, minimumloon. Kijk, daar heb ik hele andere gevoelens bij dan bij vuurwapens. Dus ik wil hier zeg maar de socialisme free card uh, inzetten uh, van... Geef me hier dan maar even dat menselijke clementie van, ah, weet je, dit komt wel goed met hem of zo. Want dat gevoel zit gewoon heel diep. Ja, bedoel je dat een of andere gek uh, zomaar aan zo'n wapen zou kunnen komen? Ja. ja Natuurlijk nou. tu heb je ook wel de, de, de, de verkoper nog. Hè? Ik bedoel, uh, laatst was er zo'n zo gek in Amerika die dan uh, heeft lopen schieten en dat er een aantal winkels waren die hem gewoon geen wapen wilden geven. Want die dingen nou ja, zo'n gast, uh, nee. Dan krijg je ja. later nog moeite problemen mee als uh, winkelier. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, die gaat er al soms meteen allemaal mensen over opschieten en dan komen ze bij mij van ja, maar meneer, waarom heeft hij hem een wapen verkocht? Ja. Ja, wat je nog zou kunnen zeggen, in het ja. libertarisme kan je wel in een gemeenschap gaan uh, wonen waar je zegt, uh, nou, hier mogen geen uh, homo's binnen en hier mogen geen wapens be, uh, zijn, zeg maar. En dan heb je een contract wat vrijwillig aangegaan is met alle mensen daar. En daar kan je bepaalde groepen uitsluiten als je, ja. dat, als je dat zou willen. En dat, dat, dat, dat, dat binnen het libertarisme is er heel veel mogelijk wat dat betreft natuurlijk. Je ja. kan zelfs binnen het libertarisme iets communistisch gaan opzetten. Als je maar, of iets fascistisch of zo, als je het maar vrijwillig is te deelname ja, nou, ik ja. Dat, dat is het niet meer communistisch of fascistisch, maar ja. ja. ja elke samenleving waarin uh, wordt beloofd dat uh, homo's met blote handen wordt ja, uh, oh, dat heeft wel wat eigenlijk. Ja, daar wil jij wel graag bij horen. Ja. Zal uh, langzaam maar geen vuurwapens hebben. Dat vind langzaam maar geen vuurwapens hebben, ja. Dat is mijn socialisme kaart. Uh, uh. Nee, maar je kan natuurlijk een heleboel uh, uh, samenlevingen oprichten. En ik denk ook dat het mooie daarvan is, zeg maar, als jij je zegt, nou oké, okay, er zijn een aantal libertariërs die gaan bij elkaar zitten en die willen absoluut uh, dat er geen vuurwapens in, uh, in hun gemeenschapje zijn, zeg maar. En ergens anders zijn er, is er een samenleving waar ze dat wel oké okay vinden. Dan is het ook op een gegeven moment, stel dat de misdaadcijfers allemaal veel lager zijn in het stuk dat gewapend is en, en het stuk dat ontwapend is, daar zijn de, de misdaadcijfers veel hoger. ...dan zolang mensen maar vrij zijn... ...dan kunnen ze zeggen... ...nou dan ga ik, uh, dan ga ik ook in het... Uh, ...ik ga verkassen zeg maar. Ja. En dan, dan wijst het zich vanzelf... ...en dan zal het gevoel zal gewoon de ratio volgen... ...want dan is het zo van... Uh, ...nou ja, uh, dan, uh, nou, nou voelt het ook veiliger aan... ...om in een gewapende gemeenschap te wonen bijvoorbeeld... ...of in, in een gemeenschap waar dat is toegestaan. Ja, wat op zich... Uh, of, waar je, of waar je gewoon mensen inhuurt zeg maar... ...dat zou ook nog kunnen dat je gewoon zegt... ...nou, ja, we willen liever niet zelf een vuurwapen dragen... ...want dat is uh, allemaal een beetje... ...dan moet je geoefend zijn... en uh, ongelukken mee gebeuren en zo. We huren gewoon een aantal beveiligers in die daarin getraind zijn en die, uh, die voor de beveiliging zorgen. Ja, wat, hè, wat op zich een uh, hele mooie, uh, hoe heet dat, utopie is. Of een soort toekomstige beeld waar, waarin het, een systeem wat klaarblijkelijk wat werkt. Alleen ja, het probleem is dat er nu een bepaald evenwicht is waarin uh, de samenleving nog niet uh, zomaar even 1, 2, 3 eruit komt. Ik bedoel, helaas zitten we nu wel zo in een samenleving die eerder gaat naar dichtere grenzen dan naar opene grenzen. Mm -hmm. Ja, is wel ja een... en naar een, naar een schevere machtsverhouding tussen burger en overheid ook, denk ik. Ja, Absoluut. Absoluut. Die gaat ook steeds ja. schever worden en ik denk dat de overheid steeds machtiger wapens krijgt en de onderdaan steeds minder, uh, ja. minder ja. verzetsmiddelen, zeg maar. Eh, ja. dan kan ik ook nog een mooi bruggetje maken naar het volgende bericht. Mm -hmm. Want de bestuurlijke elite, die houdt het hard vast voor het rampjaar 2017. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is, uh, nou, dat is het, eerste. we bespreken De LP af... natuurlijk, hè, dat toch op. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Valentijn komt daar. Ja, het eerste wat me dan opvalt aan uh, dit bericht, hè, want we lezen dit wel eens uh, voor, hè, is. Uh dat ze nu al weten dat 2017 een rampjaar wordt. Ja, vanwege de, de polls, hè. De, de... Ze lazen het politiek programma van de LP. Ja, dat is met passie aangeschreven. Dus, uh... ja, ze lazen dat en ja, kregen bijna een hartverzakking. Ja. ja, toch staat in het uh, subtiteltje de, uh, de term Wilders genoemd, zie ik. maar. Oh, ah, <laughs> dat A4'tje, oké. <Okay. laughs> zit hij niet bij de LP dan? Ik bedoel, ik kijk af en het op Libertarische voren, en dan... Uh... Het ja, ja, gaat alleen maar over Wilders, Het ja. gaat alleen maar over Wilders, ja, een prachtige Trump, man. Ja. Trump, hè, ja. Trump, ja. Misschien dus, uh, moet uh, Rood Valentijn haar ook een blond schilderen. Ja, <laughs> maar wat ook een beetje dan op de inhoud slaat van dit bericht, want ik kon dit uh, artikel dan niet lezen omdat ik een armoedzaaier ben en je voor de volkskrant uh, moet uh, betalen. Maar wat ze ermee bedoelen... Bedoel ...is op zich wel bekend... ...namelijk hè, de zogenaamde politieke aardverschuiving... ...wat in uh, de Verenigde Staten is gebeurd... ...dat zou in Nederland ook wel eens kunnen uh, gebeuren... ...namelijk hè, dat de plebs... ...hun zin gegeven. <laughs> geven. Ja. Ja. Oh, de volkskrant, hè? Het volk krijgt zijn zin dan. Ja, dat willen we ja, bij de wow. volkskrant absoluut niet. Ja. ja, ik denk wel dat dat... Dat dat wel waarschijnlijk is. Want je ziet. Nou, ik zag laatst een foto. Er stonden Merkel. Uh, Renzi van Italië. Uh, Cameron van Engeland. Obama. Uh, en daar stond er nog meer op. Nee, ze waren, en Hollander, ja. Die waren zo uh, alle allemaal kruisjes doorheen. Behalve Merkel. Die was er over. Voor de rest waren ze allemaal al gewipt. En ik denk dat. ja, de Rutte, die, die, ja, Merkel gaat er ook aan denk ik. En uh, ja, Rutte die zal, uh, zal ook niet uh, groots herkozen worden lijkt mij. Ja en dan is ook al wel weer het lullige dat zowel de emotionele stem als de strategische stem zal het volk verder niet helpen waar ik een beetje aan moet denken dan... is zo'n sketch van Hicks Bill Hicks. Uh, mm -hmm. die, die had het over... van uh, dat, dat, dan heb je verkiezingen... en dan kiest iedereen links... en de volgende verkiezing krijg je de ruk naar rechts. <laughs> en hij had het over dan... Zoals, yeah. als iemand die werd dan uh, in zijn reet geneukt... door een politicus. En hij wil eigenlijk niet geneukt worden in zijn reet. <laughs> en dan uh, zegt hij van... oké, okay, oké, okay, nou dan, dan doe alleen maar een beetje naar links. Zo, naar links. Ja, ja, ja, nou dat is fijn. Au, au, au, nee, doe maar weer naar rechts. Naar rechts, naar rechts, naar rechts weet je wel. <laughs> ja. Ja, nee, ik zeg maar aan het eind van uh, moet die lul gewoon niet uit die reed, weet je wel. Ja, dat, Can't you see his fucking you, uh, was him, yeah. ja, dat was hem, ja. Er is toch ook zo'n plaatje van, dan zie je een echtpaar die zitten in een autootje in, de, in een garage, en die auto staat dwars uit, zeg maar, in okay. de garage. En dan willen ze hem keren, maar dat lukt niet. En dan staat daar aan de ene kant uh, Republicans. En aan de andere muur staat dan Democrats. En die auto die is aan alle twee kanten al helemaal gort gereden. En dan zegt die vrouw zo: Nou, laten we maar weer eens in ze achteruit proberen. <laughs> en dan zie je ze weer naar de andere kant toe uh, knallen. Ja. Maar dat is inderdaad een beetje het verhaal. Steeds heen en weer. En het is, het is ja, hopeloze, ja. hopeloze exercitie, natuurlijk. Ik denk dat we 2017 ook nog gaan overleven. Ja. Uiteindelijk maakt het allemaal niet veel uit, ook als je zo'n verhuur krijgt. Want ik denk dat zelfs als Wilders de premier zou worden... dan denk ik nog dat er niks komt van dat, van dat Koran verbieden en dat soort dingen. Zo. Je hebt een programma wat als je een heel klein lettertype gebruikt... op een biervultje past. En dan, ja. dan, dan, dan nog gaat hij heel veel dingen niet waar kunnen maken. Ik eerder dat het een beetje zoals tuin gaat. Dat zeg maar binnen no een springen er een heleboel mensen op die wagen van hem. En hij, die heeft hij dan ook... Uh, ja, ja. Die, die zijn allemaal niet goed geselecteerd. Dus uh, binnen drie maanden vallen de, vallen de schandalen. Ja. En de pers is natuurlijk ook helemaal tegen. Dus die, die zijn er heel, als ze normaal heel loyaal alles onder het met de mantel der liefde bedekken, zullen ze nou alles uh, uit, uitgraven en ervoor schuiven. En binnen no time uh, ligt dat weer op zo gat dan. Ja, voor Wilders maakt het ook, ja, ja dat zolang hij maar uh, ja, beveiligd is, uh, vindt hij alles best. En dan roept hij maar gewoon alles wat hij kan roepen. Het is dus ook ja. die twee V's moet je dan niet van de PVV moet je gewoon zien als een W, hè? Partij Wilders. Ja. Ja, ja, ja. ja, maar dat, dat is ook wat het is. Het is vooral roepen. Het is helemaal geen constructieve oplossingen aan het, het is vaak ook, zijn stemgedrag is ook zeer interessant. En voor de, het volk wat, wat klaarblijkelijk hoop in hem heeft. Ja, die zouden toch een keer de moeite moeten hebben, nemen om eens dus te kijken waar hij allemaal op stemt. En het heeft niks met hun belangen te maken. En dus ik denk ten eerste inderdaad dat hij gewoon al niet in het kabinet wil. En hij heeft al lang een kans gehad, geloof ik. Maar uh, ja, dat, dat hij dat ten eerste al gewoon niet wil. Uh, nog afgezien van de cordon, en weet ik veel wat. Hij wil alleen maar uh, een beetje roepen. En waarom hij dat wil. Nou ja, hè? We kunnen wel een, een gedachte over vormen. Uh, zijn reisje naar Israël. Maar... Uh, ja, dat, dat is gewoon... Een... Nee, ik denk dat, dat, hij gewoon... dat hij erop kikt dat hij aangevallen wordt. Volgens mij is dat... Oh. Uh, uh, ja, dat heb ik wel eens van uh, wat was het Dan Quel ook gehoord. die nam graag controversiële standpunten in, want hij werd graag beschoten, want dan kon hij terugschieten, zeg maar. En ja. <laughs> dat is, dat is uh, volgens mij ook waar Wilders op kikt. Hij, hij wil graag, zeg maar, uh, ja, aangevallen worden vanwege... Dat, eigenlijk vindt hij zo'n proces heerlijk, denk ik. Dat hij aangevallen wordt vanwege vrijheid van meningsuiting maar. En dan ja, heeft hij de moral high ground, die kan hij verdedigen. Maar ik, ben, uh, ja. ik zeg zoals het echt zit. Zeg maar, en kijk eens, ik word aangevallen daarvoor en dan kan ik me verdedigen. En dat, volgens mij geeft dat hem energie, de aanval op ja. hem. En dat, zie je bij, dat heb je bij Trump ook zien gebeuren. Hoe harder ze hem aanvielen. Van die, uh, van die uh, de linkerkant, zeg maar. Hoe, hoe meer energie die wonnen. Ja. En hoe meer succesvol die kregen. Want mensen vonden hem steeds sympathieker worden. Want die aanvallen die kwamen allemaal niet terecht over. En dat is bij wilde denk ik, ook zo. Ja, maar dat, zo win je dan wel de verkiezingen. Maar um, ja, dat, dat kun je dan één keer doen. Maar dan, hè, hoe zit het dan met die belofte? Nou, dan heb je met. Uh, Trump dan al die honderd uh, dagen plannen gehad. Nou, dan, dan heeft hij het helemaal niet over een muur bouwen. Gewoon al zijn speerpunten zijn dan ineens uh, achterwege. Nou, dat zal met Wilders hetzelfde zijn. Die zal uh, waarschijnlijk ook net zo goed uh, yeah, niet uh, zeggen van. Uh, nou, dan gaan we hier een moskeetje dichtgooien. En, uh, yeah, uh, dus hij, heeft, hij is niet echt een man met visie. Ja, Daar heeft je ook mee te maken met. Hij heeft eigenlijk maar één onderwerp. Ja, maar daar zit ook niemand met visie in, denk ik. Wat heeft nou tegenwoordig nog visie? Het is eigenlijk alleen maar een beetje, als je naar de Amerikaanse verkiezingen kijkt ook, ja... De Hillary ...in haar eigen democratische campagne... ...werd er ook uh, geklaagd... ...die Podesta zei dat geloof ik... ...van ja, we hebben eigenlijk helemaal... ...we voeren alleen maar een negatieve campagne over... ...Trump is een uh, fascist en Hitler en zo... ...maar we hebben zelf eigenlijk helemaal niks, niks positiefs te melden. Ja. En dat is eigenlijk... ...heeft geen enkele partij denk ik meer echt een principe... ...misschien, ja, kan je nog zeggen... ...van die kle kleine christelijke partijtjes of zo... Of ja. misschien nog zelfs een hele kleine linkse partij... ...maar zoiets als VVD bijvoorbeeld... ...dat heeft helemaal geen principes... Dus ...D66 was altijd voor het referendum... ...en nou uh, zijn ze tegen de uitdaging... ...uitslag van het referendum over de Oekraïne zeggen... ...want tenzij het hun niet uitkomt... Hè. ...en ja. dat zie je bij al die partijen... De ...VVD is een liberale partij... ...maar die vindt het geen probleem om de belasting te verhogen... Uh, ...ja, zo, zo, zo zitten er geen principes meer... ...bij die partijen... De partij van de Arbeid is voor de arbeider... ...maar dat hebben ze inmiddels ook al... Uh, ...geen arbeider die meer op de PvdA stemt... ...denk ik Een de hele oude de misschien de maar. Ook, ja. maar... daarbij de, de, de, ja. de VVD was de volkspartij... ...voor vrijheid en democratie... ...die dan de kiesdrempel wil verhogen... Ja. Ja, de principes zijn echt helemaal niet meer. Het is allemaal opportunistisch en kijken op het moment hoe kan ik aan de macht blijven, hoe kan ik aan de macht komen. Nee. Er, zit ook, er zit ook geen principe meer achter natuurlijk, want, ja. want uh, Wilders zegt aan de ene kant van hey, mijn vrijheid van meningsuiting wordt beknot. Ja, ja. Uh, dit moet ik kunnen zeggen. Aan de andere kant zegt hij, ik wil de er eraan verbieden. Ja, ja, ook nog eens. Uh, uh, ja, dat, bedoel, en dat is een hele pro probleem. Als je geen principes hebt, dan, dan is het gewoon maar een beetje uh, ja, emotievoetbal en zo. En dan kom je niet geloofwaardig over, denk ik. Ja. Daarom ja, denk ja. ik ook wel dat de LP gedaan heeft met 15,6% belasting, nou uh, flat tax. Ja, dat, dat is dan het idee om geloofwaardiger te worden. Dat, dat is het uh, verhaal erachter. Van ja, 0% dat komt niet geloofwaardig over. Maar wat het in feite doet, is het maakt je ongeloofwaardiger. Want ja, je, je hebt je principes weggegooid. Soms is dat uh, weer geen uh, probleem. Zeg maar. dan, behalve dan bij de Peter Beukemans. <laughs> nee, behalve mensen die heel erg absoluut geloof hebben in de principes. Het is ja. geen geloof. Het is niet een geloof. Dan, dan, dan nee. snap je denk, niet helemaal het principes zijn. Uh. Jawel. Want, nou, ik denk, nou, dat, uh, hey, dan. Daar hebben we ook wel genoeg termen voor: van water bij de wijn en weet ik voor wat. Dat heeft ook weer te maken met de krachten en het spanningsveld: van, er zijn gewoon meerdere processen tegelijk gaande. Je hebt populisten en je hebt uh, mensen. Nou, je hebt natuurlijk de mensen die uh, zoeken naar uh, vaste waarden en principes. Uh, je hebt mensen die een bepaalde kijk hebben naar een grote uh, god of zo, weet je wel, Ze heb je allemaal verschillende smaakjes. Je hebt de insteek van het uh, algemene, uh, het uh, solidaire, je hebt, en je hebt de insteek van het uh, individuele en uh, de bescherming daarvan. Als je dan gewoon kijkt van wat vinden mensen belangrijk, dan denk ik juist dat, uh, dat het zo is dat mensen dat over het algemeen ook alles wel even een stukje belangrijk vinden. Ik denk, weet je wat het is? Mensen weten gewoon dat de realiteit, zeg maar, de natuur, die werkt volgens principes. Er zijn natuurwetten, dat zijn heilige principes. Men weet ook dat mensen volgens principe handelen. Maar als er dan een partij komt zoals de, weet ik veel, de PVV, die de partij voor vrijheid, of wat is het, de afkorting van, of uh, uh, voor vrijheid en democratie, zeg maar, dan pretenderen die een principe, maar omdat ze zich niet aan dat principe houden kan je afleiden dat hun werkelijk principe een ander principe is. Het is nog steeds een principe, maar het principe is... ik zeg alles om aan de macht te komen. En als ik heel tien keer het woord vrijheid moet zeggen... achter elkaar om aan de macht te komen... dan zeg ik tien keer het woord vrijheid. Want dat helpt mij aan de macht. En dat is het principe dan. Maar er is altijd een principe. Alleen, er wordt vaak een ander principe naar buiten toe gepresenteerd. Uh, ik wil voor de armen zorgen en de zwakkeren bijvoorbeeld. Doen de socialisten vaak. Maar dat, is, dat klopt dan niet met de realiteit, merk je, op een gegeven moment en dan is het echte principe en dat, dat merk je bij de, bij de socialisten merk je natuurlijk al omdat ze zeggen ja wij willen voor de zwakkeren zorgen en als jij niet mee wil betalen dan zal ik je eens een lesje leren met andere woorden de, daar wordt de zwakte niet gerespecteerd al daar wordt al uh, van een machtsverschil gebruik gemaakt om je mee te laten betalen aan hun, aan hun zwakkeren dus kan je afleiden dat het principe wij geven om de zwakkeren is niet hun werkelijke principe, dat is het principe wat ze naar buiten brengen om populair te worden, om de zieltjes te winnen, maar ze hebben wel een echte Principe. En dat echte principe dat is, ik zeg van alles om aan de macht te komen. En dat is een beetje het, uh, het punt. Er zit altijd wel een principe, uh, maar ja, je moet het alleen even zien te vinden. Ja, maar dan klinkt het alsof je verschillende betekenissen hebt voor het woord principe. Want principe, ik zie het meer als een soort fundament, zeg maar. Bijvoorbeeld uh, principe is, doe een ander niet wat je zelf niet aangedaan wilt worden. Ja, nou, als je daarin gelooft, dan moet je kijken: nou is dat, komt dat terug in iemand zijn handelen al, altijd? En als dat ja. altijd zo is, dan is dat inderdaad zijn principe. Maar als dat er niet in terugkomt, dan, dan zegt je nou, dat, dat principe is een leuk beginnetje... maar ik, ik af en toe om, uh, dan pas ik het wel eens aan. Nee, dan heb je een ander principe wat, wat overruled dit, dit, dit principe. zeg maar. En dat principe, dat moet je dan zien te vinden. Ja, maar dat is, het is ook een verschillende uitgangspunt. En uh, het geloof is uh, dat je bijvoorbeeld een universele uh, wet hebt... die je altijd uh, kunt toepassen. Bij het libertarisme is dat bijvoorbeeld het uh, non-agressie principe... Wat, als je bepaalde posts leest van uh, mensen op uh, het, uh, sociale media... nog een hele uitdaging blijkt te zijn. Want uh, de kogel moet naar die en de kogel moet naar die. Negatief. Uh, bijvoorbeeld, maar ik heb, ik heb er wel over nagedacht. Bijvoorbeeld, van, uh, uh, uh, bijvoorbeeld dat uh, doe een ander niet uh, aan wat je zelf niet aangedaan uh, wilt uh, uh, worden. Het probleem van die stelling is bijvoorbeeld dat je... Uh, misschien niet kunt herkennen wat je die ander aandoet. Je hebt een bepaald handelen, bijvoorbeeld je legt uh, de hand op iemands schouder. Je interpretatie daarvan kan bijvoorbeeld een heel andere interpretatie zijn dan je zelf hebt bij een hand op een schouder. Dus het kan er gewoon zijn, dat onbewust dat je iemand iets anders uh, aandoet dan, hè, dan dat er een soort miscommunicatie ontstaat. En, uh, en nee, uh, geldt... daarvan kan je ook zeggen: van dat, dat uh, wat is het, de gulden regel, geloof ik. Uh, ja. van, uh, daar kan je ook van zeggen, van, nou ja, stel dat ik bijvoorbeeld een massagist ben en ik word heel graag gepijnigd. Ja. Dan zeg ik, nou ja, dan, dan mag ik ook een ander pijnigen, want uh, ja, als ik dat graag wil dat het mij aangedaan wordt, dan, uh, ja, dan ga ik ervan uit dat die ander ook wil dat het hem aangedaan wordt, dus dan ga ik hem nou pijnigen en dan zal ik wel een plezier doen. En dat is ook niet zo. Hè. Dus zou ik daarbij zeggen: maar, ja, dus is dat geen geldig principe? Ja, het klinkt, dat... het klinkt leuk, maar het is ja, uiteindelijk geen geldig principe. En, en ik zou zeker hè, mensen die, uh, die aan uh, principes, uh, hè, die vanuit principes willen leven, ik bedoel dat, dat vind ik echt fantastisch. Hè. Maar mijn observatie is bijvoorbeeld, hè, je hebt een aantal van die smart Lab liedjes zo van, ik wil gewoon niet dat andere mensen zich met mijn leven bemoeien. Wat ook een van de um, waarden is of eh, uh, wensen van uh, libertariërs. Gewoon bemoeien je met je eigen zaken. Mind your own fucking business. Maar de mensen die in zo'n zaaltje zitten... Die, ...die staan ook niet los van de wereld of zo. En het zou vaak zijn dat ten opzichte van elkaar... ...zijn ze waarschijnlijk niet alleen degene die last hebben... ...van, van dat een ander zich uh, met jou bemoeit... Maar zullen ze blijkbaar ook de mensen zijn die zich, bewust of onbewust, zich toch met die anderen bemoeien? Want uh, voor uh, de mensen hier in het uh, uh, stamcafeetje hier in de wijk, ik denk uh, dat ze nog minder last hebben uh, in hun leventje. dat de overheid zich met hen uh, bemoeit. Maar dat ze in een cirkeltje zijn weet, van familieruzies en ruzie met de buren en weet ik veel wat. Dat ze daar uh, moe van zijn. Ja, en dan. En dat ze daar onbevredigd in zijn. En um, dus wat dat betreft schat ik uh, de mens ook wat uh, laag in wat dat betreft. Van over uh, de mogelijkheden om principes te zien en uh, te handhaven. De mensen die het willen handhaven, doe, ja, die wens ik ze zeer veel moed uh, toe. Alleen... Het is wel zo, het feit dat jij uh, principes uh, uh, nastreeft, ik denk niet dat, dat, uh, dat, dat, dat je daarmee uh, een recht krijgt op iets of zo. En je zou dat recht wel willen verkopen van, verdomme, ik ben heel principieel. Ik doe niet mee aan dit uh, apenrots gebeuren. Alleen op een fucking apenrots, dan zit je op een fucking apenrots. Het is een beetje het, uh, het sneuwen van het geheel. Nee, maar ja, zo moet je principes ook denk ik niet zien. Het is net zoiets als uh, dat je zegt... ...nou, ik heb het principe van uh, de zwaartekracht ontdekt. Uh, een een Newton-achtige wet van Newton, zeg. Ja. Hm, dan kun je zeggen, ja, dat geeft je geen rechten of zo. Nee, het geeft je geen rechten, maar het identificeert uh, um, hoe iets in de realiteit werkt. En wat met deze principes, uh, morele principes... Identificeert iets, je niet zoiets als, niet zo als iets in de praktijk werkt, maar zoals het in ieder geval zou kunnen werken. Dus als je volgens principes leeft van eigendomsrechten, het respect van eigendomsrechten, dan kan je in principe een, een conflictloze maatschappij hebben. Omdat het gewoon duidelijk is hoe jij eigendom over iets krijgt en hoe je het kwijtraakt en wie er dus recht op heeft en wie er niet op recht op heeft. Dus zou er eigenlijk. Als je dat strikt handhaaft moet er een antwoord op elke vraag zijn die, die geweld uitsluit. Zeg maar. die, die het mogelijk maakt om onafhankelijk te bepalen uh, wie ergens eigenaar van is. En, dat wil, en als je daar dus mensen van overtuigt. Als je, als je zegt van nou wil jij een, een maatschappij hebben waarbij je niet continu uh, moet ergens over in moet zitten. Dat, het, dat je lastig gevallen wordt of uh, bestolen of uh, vermoord of bedreigd of afgeperst. Dan zijn dit een stelprincipe. En als we ons besluiten daaraan te houden. Dan ben je daar ben je van dat probleem verlost, zeg maar. En ja, dan is het nog steeds over: ja, als niet iedereen zich eraan houdt, nee, dan, dan, uh, dan ben je er niet van verlost, zeg maar. Maar. Wat je, wat je in ieder geval moet hebben is dat je zegt nou, ik vind het een goed idee om die kant op te gaan. Ik, ik zou het mooi vinden als we zo'n als, als zo ideale samenleving zouden hebben. En dat is al niet eens het geval. Want dan zeggen mensen, nee, ik zou nooit in zo'n samenleving willen leven. Ik vind dat heel eng om in een samenleving te leven waar, je, waar eigendomsrechten gehandhaafd worden of waar, waar gelden. Want ik ben bang dat ik dan onvoldoende betaal krijg van mijn werkgever of dat ik dan uh, uh, geen liefdadigheid ontvang als ik in de problemen kom. Of dat ik, uh, of dat er gekken zijn die, uh, nou, noem maar op. Mm. Uh, men, men wil niet eens uh, als, het, als ze op een knop kunnen drukken om die maatschappij te bewerkstelligen, dan zou ze het niet eens willen. Zeg maar. Nee, dus ja wederom denk ik, hè, dat, dat hier ook een soort, hè, dat die dingen als evenwicht uh, spelen. We zitten nu in een bepaalde status quo. Hè, dus dat is, dat dat, uh, hè, dat er heeft een bepaalde energie, hè, waardoor verandering sowieso altijd al lastig is. Hè, en in, in die context denk ik ook He, dat, dat ik zo'n voorstel als van 15%, uh, he, die zou ik dan ook daar plaatsen. He, dat, uh, en ik denk ook dat bijvoorbeeld mensen zonder principes, uh, zouden bijvoorbeeld best wel over een geweten kunnen bez bezitten. En, en je kunt ook zo'n voorstel als van 15%, uh, slechts uh, belasting, dat je dat prima met een schoon geweten kunt verkondigen. Ook al heb je geen principes. Uh, ik, ik mis dat even wel ook. Nou, uh, nou, als je bijvoorbeeld zo'n va zo vaste regel zoekt: van ik, ik wil bijvoorbeeld de overheid uh, afschaffen of zo. En daar ben ik heel principieel over. He, dat is een vrij simpele vorm van. Nou, dit, dit zou libertarisch wel kunnen bieden. Gewoon, oh, hup, afschrijven. Af, af uh, uh, het in ieder geval heel klein maken van die overheid. Want je hebt natuurlijk ook nog de minarchisten, en weet ik veel wat. Uh, en de Minotariërs. <laughs> maar uh, dat kun je, zeg, maar uh, uh, dat kun je prima nog als, als uh, principe. Uh, hebben, zeg maar. En dan ga, ga je nadenken over van, nou, en welke weg ga ik er uh, toe uh, bewandelen? En dan ga je een route bepalen. En in die route, nou, daar hoort dan blijkbaar zo'n zo maatregel van 15% of zo. Hè? Dat kan prima uh, losstaan ten opzichte van een geweten, gemiddeld geweten van uh, ik res respecteer uh, mensen hun lichaam en hun een, een, uh, goederen. Al zeg je dan uh, van, ik laat er bij 15%, zeg maar, He, het is iets dan iets wat je toegeeft. Maar doordat je dat dan geeft, kun je dan wel heel, an, heel veel, heel hard inzetten op je andere principes die je wilt bewerkstelligen. Nou, voor sommigen zal dat dan vuurwapenbezit zijn. Wat ik dan um, gewetenlozer vind trouwens. Uh, maar ook, uh, hoe heet dat? Genotschermiddelen gebruik, uh, minder regels en dat soort dingen. Gewoon dat je daar principieel voor bent nee, maar, maar ik denk maar... dat het hele, hele punt is met uh, je zag dat bij de Amerikaanse verkiezingen nou ook, uh, Gary Johnson ik hoorde de laatste paar op een libertarische podcast, ik zei Gary Johnson de pan ja. in hakken ja. Uh, hij heeft werkelijk op alle fronten verloren wat hij maar wilde bereiken hij, heeft zelfs, uh, ja, zou, door, hij zou eigenlijk door een heleboel water bij de wijn te doen zou die. en bestuurlijke ervaring had hij ook uh, en dan zou hij uh, een heleboel zieltjes uh, kunnen winnen en hij zou, ja, uh, yeah. en hij heeft zelfs hij is verloren ook van een van de soort cuckoo's klempartij. Hij heeft uh, verloren of hij, heeft, hij heeft ongeveer alles verloren. Ik heb de, de getallen allemaal niet bij elkaar. En ik moest een beetje aan lachen dat, dat nou werd die kiesmannen hebben de laatste uh, Trump verkozen. En dan bleek dat er een paar dissidenten waren. En dan had Ron Paul had één ja, stem ja, gekregen. Er ja, ja. werd er gelachen. Ja. Uh, zelfs zonder mee te doen heeft Ron Paul nog meer kiesmannen achter zich gekregen dan uh, Gary Johnson. En, uh, uh, ja, ik denk dat uh, Ron Paul was een heel principieel. Iemand. En Gary Johnson die, ja, die kletste maar een beetje tussendoor en die zei dan van ja maar dat geen taart bakken voor een homo. Ja de homostel dat, dat gaat me echt te ver hoor. Dat gaat even tegen mijn gevoel in uh, laat ik dan maar uh, daar, daar mag je wel geweld voor gebruiken om niet te dwingen. Ja, en dan, dan zie je gewoon dat het, dat het gelijk helemaal afgelopen is eigenlijk. Want ze heeft, ja, heeft op alle vlakken verloren. Ik denk niet dat het, dat het zo werkt. Dat je, ja, je, nee, je stap, tussenstapjes naar het doel toe kan. Ja, daarmee kun je zeg maar stemmen, stemmers verliezen. Dat snap ik. Zeg maar mensen die gaan voor principes. En je hebt denk ik ook wel gelijk als je zegt van ja... het feit dat je hele strategische keuzes maakt... dat zal je ook geen stemmers aantrekken. Je zegt het niet, maar... Ik leg het je gewoon in de mond. <laughs> en in ieder geval denk ik dat die stelling ook klopt. Hè? Van, eh, als je zeg maar heel strategisch eh, je standpunten gaat eh, bepalen. Nou, dan ben je ten eerste al in principes bezig. Maar mensen kiezen, hè, eh, je trekt er ook geen stelling mee. Nee, het, het voelt als gewiek staan, opportunistisch en onbetrouwbaar. Ook je weet niet wat je aan iemand hebt. Ja. Want uh, ja, misschien heeft hij morgen een ander gevoel. En dan, uh, ja, dan uh, heeft hij opeens weer... Uh, en het is ook ja. zo, bij het, bij het handje klap, dan gaat er ook van alles overboord boord. Bij Ron ja. Paul vond vond gewoon geen handje klap. Op plaats. Je wist ja. gewoon voor en na de verkiezingen je wist gewoon altijd oh, wat je aan had, zeg maar. Terwijl zeg maar het uh, libertarische paradijs, ja, en dan heb ik het niet over principes, maar over geweten. Als je dat in wil voeren dat is prima. Weet je, dat is, dat is geen enkel probleem. Ja, als, je dat, als je dat zo in gelooft van, nee, daardoor zijn de verhoudingen zo anders en je hebt dat plaatje zo vlak in je hoofd uh, afgespeeld en je ziet het helemaal werken ja, en je kunt erover praten en dat soort dingen. Prima, weet je, ga er vanuit. uit. Maar als je dat al morgen in wil voeren, dan vind ik dat alweer gewetensloos. Omdat voor een deel sluit het, zeg maar, niet aan op de realiteit uh, van, uh, waarin de mensen werken. Van, nou, misschien is het gewoon uh, uh, beter dat uh, mensen het eerst even wennen aan het idee. De non Ja. Nou ja, ik bedoel, als je kijkt naar de meeste monotheïstische godsdiensten, die hebben al... Een aantal dingen overheen, van je mag niet mensen vermoorden en niet stelen. Ja. Nou, dan heb je al een deel, dan zit je al aardig op weg. Natuurlijk, ja. maar we leven in een warrige wereld. Ja. Eh, als je een uniform aan hebt, dan mag het bijvoorbeeld weer wel. Hè? Ja, nou, verbiedt alle uniformen. Ja. En, maar, maar als je Of dus tenminste, nee, nee, we gaan geen, geen dingen verbieden, dat niet, sorry. Laat me zelf even corrigeren. Uh, ja. Geef geen wa bepaalde waarden meer aan bepaalde uniformen. Nee, maar dus je mag geen uniform lopen? Ja, dat heeft alleen een geen Ja, dat heeft geen privilege. Ja, maar ja. Ik, ik heb het nu een beetje dan he, over de kunst van verandering. Ja. Van, hè, hoe, hoe, hoe breng je een verandering tot stand? Hè? Ja, dat gaat sowieso niet in één keer gebeuren natuurlijk. Dat, ja, ja. Hoe, dat, hoe dat precies gaat gebeuren... Het ja. Ja, ja, is natuurlijk een theoretisch uh, gedenk experiment om te zeggen... Ja, je drukt op een knop en iedereen heeft, is van gedachten veranderd. Dat, dat kan natuurlijk niet zo. Het nee. maar, maar het is wel zo dat op zich relatief snel zijn die, die morele veranderingen... die zijn toch relatief uh, ja, grondig en relatief snel ook. Als je kijkt naar iets als slavernij... Dat was ooit algemeen uh, goed. Iedereen vond dat heel normaal. Slavernij eigenlijk. Ja. En, uh, toen, en, en als je terugkijkt. Dan vindt iedereen, kan iedereen niet snappen hoe iemand het ooit normaal had gevonden. En hetzelfde is voor kiesrecht van vrouwen bijvoorbeeld. Uh, en gelijkwaardigheid van vrouwen of van homo's. Dat kan in een vrij korte tijd. Kan dat omslaan van. ja, Het was nog in de jaren 1950 of zo. Dat. Dat, uh, weet je, die, uh, was het die, uh, die Turing? Die moest uh, chemisch gecastreerd worden omdat hij homo was. En, en nu wordt er excuses voor aangeboden door de, door de koningin. Uh, ja, dat gaat toch in, in een vrij korte tijd, maakt dat een omslag van 100%. Die zo grondig is dat je daarvoor niet kan denken hoe het, hoe het in hemelsnaam daarna zou kunnen uitzien. En daarna niet kan denken hoe het in hemelsnaam, hoe mensen daarvoor in konden geloven in die idee. Dus ja. wat dat betreft... Ja, dat, dat soort dingen gebeuren wel, maar ja, daar gaat sowieso wel uh, een paar tientallen jaren overheen voordat dat, dat gebeurt. Misschien 100 uh, ja. jaar voor zo'n grote verandering als deze. Absoluut. Dus, um, hè, maar als je zeg maar, zijn um, we nou eens voor dat de Libertarische Partij, om wat redenen dan ook, uh, gewoon ineens een meerderheid zou krijgen, ineens de absolute macht, omdat mensen zich vergissen, weet ik wat. <lacht> 16 ja. miljoen mensen verissen zich. Nou ja. Ja, je kan je voorstellen, zoals in Amerika. Wat er gebeurde dat de twee kandidaten eigenlijk zo slecht zijn aan beide kanten. De ja. keine die partij stort ongeveer in, zonder dat je er ook maar een vinger naar uit hoeft te steken. En de Democratische Partij ook. Uh, dat het had kunnen gebeuren, zeg maar... dat als, als uh, Gary Johnson niet had gezegd... wat is Aleppo... <laughs> dat hij dan, ja. uh, dat hij dan nee, maar... de verkiezing had gewonnen, bijvoorbeeld. Ja. maar nee, zelfs was... heel waarschijnlijk lijkt. Ja. Maar goed, zeg, stel je nou eens voor... Maar, ja, er als... was iemand die, uh, die wel wist waar Aleppo was... en ik, ik wil even een bruggetje maken naar het volgende bericht. Oh, nee, nee, nee. Maar ik maar nog maak even... jij je eerste ding nog even af. Ja. Dus stel <laughs> je nou eens voor... Hè, de Libertarische Partij krijgt 76 zetels... en uh, nou, dat zouden we zelf ten eerste van schrikken... maar... Uh, in zo'n situatie dan... komt het niet als een verrassing, neem ik aan. Ik <laughs> krijgt niet als een verrassing 76, dat is wel een... Nee, nee, nee, nee. maar goed, dit is dan ook een beetje zo'n gedachte-experiment. dan ja, nog... wil Robert natuurlijk dat de stemmen herteld worden, want ja, zoveel ja. dat kan toch niet? Dat kan toch <laughs> niet, hier is vrouw maar, maar dan zijn de gedachten van de onderdanen ook veranderd. Zij, de hoofden van de onderdanen zijn dan ook libertarischer geworden, neem ik ja. aan, dat ze dat gestemd hebben. Ze dus leven een hele andere samenleving dan. Nee, ze hebben gewoon gestemd uh, omdat, ze, omdat ze de partij niet dachten en het was ineens hip of niet kenden en het was ineens hip om daarop te stemmen. So, ineens is er een bepaalde oprips, oprisping en ja, ineens heb je zo een meerderheid aan stemmen. Dat weet niet vangen. Mensen zijn heel standvastig in stemmen. Ja, dan Stem mag, een langs... van de ja, maar mag ik nou wel. even mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn stelling maken. Stel je eens voor dat dat wel gebeurt. Dan kun je dus zeg maar ineens uh, van schrik dan zelfs uh, alle, met allerlei uh, uh, libertarische uh, dingen gaan invoeren. En god, het wordt een libertarisch paradijs. Hè? Uh, of zoals uh, Rutte het een paar kabinetten zei. Zo, dit is om de vingers mee af te likken, zeg maar. Dat kan. Maar als, omdat die verandering, ik denk dat het nog wel redelijk zo groot is, als je dat dan uh, zo ze uh, gaat uh, uh, invoeren. Ja, mensen raken ervan in de weerstand. Hè? En dat is dan de kern van mijn, van mijn punt hier. Als je, het, het gaat vooral om het wegnemen van die weerstand. En niet door macht of zo, maar door goede argumenten. Of door een lekker wijf, of wat dan ook van, uh, ah, nee, dit is fantastisch zo... waardoor mensen ineens vertrouwen krijgen om die kant op te gaan... pas dan heb je een goed geweten. Maar als je, uh, ook als je als libertariër zeg maar, uh, die standpunten uh, zou kunnen uh, innemen... want we gaan de overheid afschaffen... en uh, er komen ineens ambtenaren op uh, uh, straat te staan en weet ik voor wat... natuurlijk maak je dan een keuze... maar in wezen zou ik dat ook opvatten als gewetenloos handelen... Als je daar uh, mensen niet tijd geeft om uh, daarin mee te groeien. Ja, je kan niet toveren. Nee, nee, dus uh, ik denk dat dus het de kunst is om uh, die weerstand uh, om te buigen... Ik denk, de partij heeft een fantastisch uitgangspunt uh, over wat gaat over vrijheid. En dan zou ik zeker hè, uh, de principe van die belasting, nou ja, weet je, dat is een menselijke misser. Maar hè, van hoe sluiten wij aan bij het publiek of zo. Ik denk, het gaat er vooral om het ombuigen van die weerstand. Dat sommige mensen... Hebben bijvoorbeeld, uh, zullen al ook moeite om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Dus die zien het al niet, snap je? Dus die vragen ook een beetje om een hulp daarbij. Hè? Ja, Dat kan je prima doen. Je kan je prima overleveren aan iemand anders als je in een vrijheidssamenleving. samenleving doet. Jawel, hè, dus ik denk dat de burden of proof hiervan, hè, van libertarische standpunt en weet ik veel wat, het ligt hier in dit geval denk ik toch bij de libertariën. Nou, ja, dat is gewoon een mening. En dan moet je het gewoon maar mee doen. Ja, ja, ja. Of gebruiken als brugje naar de volgende punt. Ja, Ik, ben er mee Ik zeg, de burden of proof ligt aan de geweldsinitiator. Die ja, moet ja, maar eens ja. aantonen waarom, uh, waarom het geweld beter werkt. Ja. Ja. Waarom moeten we zo onderdrukt worden? Ja. Nee, maar goed, ja, er was een man die wel wist waar Aleppo lag. Hè? Kijk. Ja. Die ja, uh, vrachtwagenchauffeur? Uh... Nee, nee, nee, die, nee, die, die, die Russisch ambassadeur uh, doodschoot. Waar vervolgens ja. heel veel uh, memes uh, over verschenen. Dat die bestegingen live van John Tremolte, weet je wel. En jij denkt werkelijk dat hij op de kaarten Aleppo aan kan wijzen? Of uh, dat hij het ook alleen maar van naam liet? Nou, ik denk dat hij wat... Hij sprak in ieder geval Arabisch. Ja, en dat hij er wat emotionelere binding mee had. Ja, ja dat zijn natuurlijk wel enge dingen. Want het is ook. Ja, dit soort eh, akkefietjes zijn vaak een begin geweest van een grote oorlog. Hè. Je hebt natuurlijk eh, de Kristalnacht. Dat werd begonnen door een Joti, een diplomaat, een Duitse diplomaat in Parijs vermoorden. De, de Eerste Wereldoorlog door Frans Frans Ferdinand die vermoord werd. Dat soort dingen zijn. Eh, het, het, is, het hoeft niet de oorzaak te zijn. Maar het is vaak een symbool van hoe het ervoor staat. Grote militaire oefeningen zijn zo'n symbool. Handelsboycotten zijn zo'n symbool. Uh, propaganda, uh, uh, ja, haatgeprek ge, haat in alle media, dat is een symbool. Uh, ja, het is een symbool dat, uh, dat de verhoudingen heel slecht zijn en dat een oorlog op de loer ligt. En dan is er vaak maar een klein dingetje nodig. Mm -hmm. En ja, ik weet niet of je welke kant het met Turkije opgaat. gaat. Turkije had natuurlijk. Er was ook een keer zo'n vliegtuig neergeschoten van de Russen. En dat, was al, uh, dat had de, de verhouding op scherp gezet. En toen was het allemaal weer bijgelegd. En ze waren allemaal weer dikke vriendjes. Mm. En uh, nou is de ambassadeur doodgeschoten Dus nou is weer de vraag of het Turkije weer richting de NAVO trekt. Zeg maar. Nou ja, ik denk dat Erdogan gewoon wat dieper door de knietjes moet. Uh, als ze weer iets gedaan wil krijgen bij, uh, bij Poetin. Poetin kan dat natuurlijk tegen hem houden. Van, ja. Er is wel een ambassadeur van mij doodgeschoten, hè. Dus ik wil uh, een extra haven hebben of zo, weet je wel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Want uh, uh, Poetin en Erdogan uh, zien dit, zeg maar, uh, als een gezamenlijke vijand. Dat uh, was vandaag in het nieuws. Ja, en dan krijg dus, ik uh, Gulen de natuurlijk, maar, Ja. ja. Uh -huh. Dus, uh, ja, of... Uh, ik denk niet ja. dat, dat uh, Poetin met Gulen eens is. Die zegt weer, nee, dit zijn die gasten van ISIS, zijn dat. Ja, maar het, het, het is, oh, is, uh, is opgeëist ook door die uh, Al-Nusra, wat eigenlijk de rebellen zijn die door de Amerikanen gesteund worden. Ja. De gematigde rebellen. Dus, uh, maar ja, dit hoort dan ook bij de complete clusterfuck-conflict. Uh, die het Midden-Oosten is. Ja, uh, yeah. ja, ja. Uh, ik heb uh, een maand geleden nog zo even de Wikipedia-pagina van het Syrië-conflict erbij gepakt. En er zijn gewoon zoveel vers verschrikkelijk veel partijen die erbij betrokken zijn. Met soms gezamenlijke bondgenoten en soms gezamenlijke vijanden. Dat lijkt de Nederlandse politiek wel. Ja. ja en... Allemaal partijtjes. Want... Het, is ook, het is ook een grote PR-stunt. Nou, er was ook eens een meisje. Die was, in Egypte hadden ze een, een set, ge, vijf mensen gearresteerd die een nef video opnamen van een... ...van een gebombardeerd Aleppo-meisje, zeg maar. Die, had, die zaten, ja, er is dus één grote emotiebespeeldruk uh, aan het worden. I allemaal partijen zijn, zijn bezig om de, om de emoties te bespelen van een achterban zeg. Ja, ja, nee, natuurlijk. En uh, van de week was er ook een uh, een of andere demonstratieachtig iets... ...voor Stand with uh, Syria of zo. Uh, want uh, yeah, er waren ook allerlei al boodschappen vanuit Aleppo van... Uh, nou, uh, of ja, was het Aleppo die belegerd was? Ja. Die, ja, en in Irak ook Mosul. Aleppo en ja, Mosul waren belegerd. Dan uh, komen de regeringssoldaten van Assad eraan en weet ik voor wat. Natuurlijk volledige propaganda. Doe nou. Hoe het ook bent of keert. En, uh, nou ja, en, uh, nou, er waren dan uh, een aantal Syriërs opgetrommeld. Van kom het eens meejanken. Uh, op, uh, uh, op een of andere pleintje hier in Groningen. Dan zag ik op Facebook de stelling van. En ik voelde zoveel liefde. En ik denk van, oh mijn god, wat zit je hier naast? Want, uh, want dit, is, dit, is echt, uh, dit is echt treurnis. Dit is gewoon wanhoop. Dit is gewoon de weg compleet uh, volledig uh, kwijt zijn. Want liefde is uh, loslaten. En, uh, en, en dat kan ook prima met iets als uh, Aleppo. Uh, ja, ik kan heus wel denken aan die mensen van, dat het uh, niet prettig moet zijn. Maar ik, ik, ik zou echt mijn dagelijks leven vergallen. Als ik gewoon met het random leed uh, van een random persoon uh, als ik me daarmee bezig moet houden. En ik ben nog niet in de positie dat ik uh, me daarmee bezig moet houden, want ik ben nog, ja laten we eerlijk uitkomen, ook nog steeds dagelijks mee bezig om eigen shit te, te handelen. Weet je wel. Dus uh, ja, en dus uh, die verbinding met, met die situatie, ja, dat, dat is geen liefde, dat is echt Fucking wanhoop. Ja. Ja. Weet ik niet hoe ik op dit punt kom? Maar... <laughs> je ja. komt boven water en ik denk: waar was ik mee bezig? Ja, <laughs> we hadden over de aanslagen, <laughs> ja. <laughs> Ja, het, is natuurlijk ook, het is ook een vorm van wanhopig geweld, zoiets. Ik denk dat het heel belangrijk is, ik denk dat veel mensen aan, de, ja, zeg maar aan de, de, de booslim bestrijden, aan de PVV kant laat ik zeggen, dat die niet een goed gevoel hebben voor wat wanhopig geweld is en die zien dat onterecht als, als uh, agressief geweld, zeg maar. En ik denk dat... Eh, ja, je hebt ook wel eens een, zo'n filmpje van een Palestijnse vrouw in Israël. Die er voor de zoveelste keer door een checkpoint heen moet. En wiens kinderen misschien vermoord zijn of zo. En die pakt dan opeens een mes en die begint een willekeurige Israëlische bureaucraat aan te vallen. En dan ja. zie je wel, ze zijn inherent geweldig. Gewelddadig, die Palestijnen zeggen ze dan. Want dat, daar moet het altijd op uitkomen. Die moslims die zijn, allemaal, die zijn gewoon geboren gewelddadig. Zeg. Maar... Ja, waar je een, een, een andere vriend, een Palestijn die met een graafmachine opeens iemand van de weg aframt. Ja, je moet, je moet denk ik beseffen dat dat een soort wanhopig geweld is. En daar zit een verschil tussen. Tussen wanhopig geweld en zeg maar, het geweld van een dominante partij. die, die zo'n militaire overmacht heeft dat ze. Dat ze ergens een, uh, ja, een, uh, een groot rijk willen stichten of zo. Dit zijn ja. meestal onder de, voet onder de voet gelopen luidjes die in wanhoop een pistool grijpen en een daad willen stellen of zo. Ja, klopt. Nee, nou weet ik ook wel wat de raakvlak uh, was, zeg maar. Ja, dit dit, dit is dus, heeft dus ook te maken met heel veel symboliek. Hè? Met woorden als uh, uh, hoe heet dat, fundamenten van de rechtsstaat. En, uh, een vrije samenleving en dat soort dingen. En, uh, en het gaat ook geba gepaard met heel veel politieke propaganda. En, uh, en, dat, maakt dat, uh, en dat maakt dat het een soort, soort slagveld uh, wordt zonder, zonder zichtbare tegenstander. En, en in een wezen, en, en dat worden we ook heel snel zelf. Ik zag van de week dan zo van stop de zelfhaat of zo. Want... Uh, want dat was nog voor die aanslag trouwens... Um, uh, ...dat ergens... Uh, ...zou er uh, al... Een, ...iemand voorzichtig hebben gezegd van... Ah. Misschien kunnen kerststoppen afschaffen of zo. En ineens, en ook al uh, is... Uh, ja, is, uh, dat zo. U, ja, ineens is... Uh, Europa is al redelijk ontkerkelijk. <laughs> Opeens zijn we allemaal christen weer. Ineens zijn we allemaal christen. En is dit het laatste bastion uh, wat we <laughs> moeten verdedigen. Ja, en, de kerstboom. <laughs> uh, ja, de, de kerstboom en de kerstgang. Ook ja. al uh, is kerst... met een rode neus. Ook al is de kerstman natuurlijk uh, pas mm -hmm. na de Tweede Wereldoorlog door uh, Coca-Cola Coca ja, in de wereld uh, gezet, zeg maar. Maar uh, dat, dat, dat, dat, dat, je ja, houdt het er niet van dat dit een eeuwenoude traditie is. En, uh, maar dus dan heb je het dan ook over uh, symboliek en propaganda. En daar komen wij niet uit. Dus ik snap wel dat zo'n vrouw die het dan heeft over van ik voel de He, dat ze dan wanhopig zitten op die verbinding. En aan de andere kant staan dus de mensen die heel wanhopig uh, zitten te zoeken naar um, uh, oplossingen. Van hoe, um, hoe voorkom je nou uh, bijvoorbeeld he, dat zo'n truck een kerstmarkt uh, op kan rijden? Nou, en dan eens: Beton. nou, overal... <laughs> slaalom. Ja, betonblokken, overal betonblokken. <laughs> en. Uh... Goed, oké, okay. maar er gebeurde er op die dag ook wat anders. Hoe kun je nou voorkomen dat ambassadeurs in musea worden neergeschoten? Um, nou ja, daar valt ook wel iets voor te verzinnen. Ik geloof dat de speld uh, had... Uh, wat hadden ze? De Betoenblokken achter de ambassadeur. <laughs> ja, dat, dat zou de schutter ook hebben tegengehouden. En... Um, ja, dus het wordt ook redelijk absurd wat dat betreft. En um, ja, dat, uh, um, dat is best wel pijnlijk. En, en de enige ding wat ik hier ook, wat ik dan voorneem... Is gewoon, ik kan die shit alleen maar loslaten. Zoals Marco Bussato dan uh, zingt. Ik vind het een kutlied. Vandaag is rood. <laughs> Wel, ga lekker dansen. Een Ierse dans doen. Want, uh, maar in wezen kan het ook een prima strategie zijn. Tegen die propaganda. He, want links zegt wat. Rechts zegt wat. Uh, partij 1 tot en met 10 zegt allemaal wat. He, we raken allemaal verward. Nou ik wil gewoon niet meer bij die shit betrokken raken. Maar denk ik dat, dat, dat... Het probleem is niet dat mensen verward raken. Maar ze raken meer heel zelfverzekerd. Ze ja. raken. Ze, ze, iedere partij weet zeker dat de, dat de andere het op hun leven munt heeft. En die begint steeds meer aan hun kerstboom. te beginnen de, zich vast te klampen. En iedereen begint zich ze toch zelf eigenlijk te denken dat hij toch wel een christen is, inderdaad, of toch wel een moslim. Want dat, ja. dat heeft al die Al-Qaeda hebben ze ook zo'n zo tijdschrift en hadden een artikel in staan, ook van uh, de grey, uh, het is ook weer, eliminating the Grey middle of zoiets. En dat ja. Is, ja, wat, ze, wat ze doen met dat soort aanslagen, is dat ze drijven. De, bijvoorbeeld de Franse bevolking of de Duitse bevolking. Die, die laten ze de gemiddelde moslim, die eigenlijk het geloof helemaal vergeten was die duwen ze in een hoek, zeg maar. Want, want die mensen worden bijvoorbeeld niet meer aangenomen... of die worden vermeden... of uh, door, door de gewone Fransen... waardoor ze steeds geïsoleerder komen te staan. Dan moeten ze wel naar die fundamentalisten toe... die met open armen wachten. En zo gebruiken die fundamentalisten... zo'n aanslag eigenlijk om, om de autochtone Fransen... of Europeanen of Westerling, zeg maar... de gematigde moslims te extremiseren, zeg maar. Of in hun, in, hun, in hun hoek te drijven. En daarmee eindigen we in een situatie... dat bijna iedereen zeker weet dat die gelijk heeft, want hij, hij zit alleen maar zijn eigen, eigen nieuws te lezen. En er zit, ik bedoel, de, de islamieten zitten de hele tijd te kijken naar allerlei gewelddaten van westerse legers in het Midden-Oosten en die zien uiteengescheurde baby'tjes van, van hun, uh, hun bevolking. En in het westen zitten we de hele tijd te kijken naar aanslagen van, uh, van uh, trucks en uh, bommen op vliegvelden enzovoort. en zien we uiteengescheurde baby'tjes van, uh, van ons. En zo weten we steeds duidelijker dat zij alleen maar ons dood willen hebben en wij zijn, hebben de moral high ground en de, de zelfverzekerdheid wordt steeds groter. Ja, terwijl het op een, uh, een verstoord beeld is natuurlijk inderdaad het is geënt. Hè? Wij zien niet uh, hoe uh, er in naam van ons wordt uh, gebombardeerd. Nee. Wat de uh, gevolgen daarvan zijn. Dat zien wij inderdaad minder hè, dan een aanslag in een ander land. Hè? Als de uh, Israëliërs en, uh, of, uh, ja, ja, Israëliërs en uh, Palestijnen uh, aanslagen op elkaar... Uh, uh, dan zien we wel meer, ja, ook de slachtoffers en dat soort dingen. Uh, ja. ja, en. en uh, ja, dat is ook een beetje het gevaar van sociale media, in de zin dat je, dat je steeds meer vuik krijgt voor je eigen, uh, ja, als jij in de Palestijnse hoek zit of een moslimhoek, dan krijg je, heb je allemaal moslimvrienden en dan krijg je steeds meer. De, de schrikbeelden te zien en de, je wordt bevestigd. Zeg maar. Je hebt iets als confirmation bias, dat als je eenmaal iets denkt, dan, ga je, dan zie je ook echt meer de dingen die dat bevestigen. Zeg maar. Waardoor je het nog meer gaat denken, waardoor je het nog meer alleen maar ziet wat het toch al bevestigt. Ja, terwijl en dan wordt het wezen, steeds sterker. Zeg maar. Terwijl in wezen kun je daar evenveel doen als, als gezeik op je werkplek. Ja, Jantje kan niet met Pietje omgaan, en die kan weer niet met Tina omgaan. En op een gegeven moment, als je al die verhalen doort, hoort... denk je zo van: oh mijn god, weet je, volgens mij kunnen we elkaar wel schieten hier of zo. Terwijl op het einde van de dag of zo, hè, als, uh, als iedereen naar huis is, dan zijn ze het ook alweer vergeten of zo. Maar en, ik las er wel eens een of andere, ik geloof van de New York Post, een journalist, die had ook gezegd: nou, daar had de case, making the case for assassination. Dus hij vond, uh, hij vond uh, ja, liquidatie vond hij wel een goed iets. Dat ging over die Russische ambassadeur. Als het maar als het, als het ging om uh, mensen die Hitler waren. Zeg maar. En dat hij ook, dat deed Pinvertuin natuurlijk ook al. Pinvertuin was ook Hitler. En ja. daarvoor al die, uh, die boer Koekoek, of hoe heet die andere gast? Dat was ook uh, die, Maat. Uh, ja, Jan Maat. Dat was ook uh, Hitler. En nou is Trump is weer Hitler. En je voelt gewoon, en ja, er is al een figuur die komt met een tas met wapens uh, de Trump Tower binnenzetten. Die hebben ze alweer tegengehouden. Maar dat betekent dat, dat uh, je activeert, uh, als je zegt, dus Hitler. En zo'n journalist zegt dat dan ook. Dan Activeer je een heleboel mensen die, die labiel zijn. En denken van uh, nou ja, hier mag je gewoon bestrijden. Dat is goed. Als, je, als ik die doodschiet of vermoord. Dan ben ik, ben ik goed. En dat heb je natuurlijk aan de andere kant. Heb je daar ook uh, mensen van. Die denken dat ze een ambassadeur doodschieten. Dat ze dan de held zijn. Ja, ja, dus dat, dat, uh, die zijn allemaal een held binnen een eigen wereldje waar allemaal wordt eigenlijk stilzwijgend steeds meer wordt gezegd van nou ja, uh, Hitler was natuurlijk duidelijk dat je die wel mocht uh, vermoorden. En dit is uh, letterlijk let Hitler. Dus uh, nou, ga maar. Ja, als het, uh, zo duidelijk was dat je uh, Hitler mocht uh, vermoorden. Als het ook wel gebeurt. Nee, het is ook wel geprobeerd natuurlijk. Maar ik denk ook, ook ja. daarbij, net zoals wat je net zei: van uh, ja, stel dat iedereen plots in libertaris is. Je kan niet uh, in een fascistische ja. samenleving die helemaal zo uh, ja, ontgrond is, zeg maar, uh, en fanatiek geworden is, dus kan je niet zeggen, nou, schiet de Hitler dood en dan is het opgelost, zeg maar. Nee, die, ja. die samenleving die zit nog steeds waar die is. Zeg maar. Je kan ja. niet toveren. Je moet uh, de mensen hun gedachten omvormen. En dat is de enige manier. Ja. Absoluut. Ja, ja. En terwijl uh, cda leider Buma uh, st hogere straf wil voor het uh, haatzaaien, zelfs wil verdubbelen, uh, vindt uh, generaal, Mil okay. uh, generaal Middendorp waarschuwt Rusland uh, in verme taal. Even brugjes maken naar wat uh, de richting die nog te wachten staan. Dan gaan we daar even naartoe werken. Ja, ja, ja dat is. Uh, wij zenden een helder signaal dat wij als NAVO onze vrijheid verdedigen. Ja. Ja. En we hebben wel nog een vrijheid maar, uh, <laughs> ja. uh, dus uh, niet in mijn naam in ieder geval doet hij dat nee, ja. het ook ja. dat we Europa beveiligen dat is ook zo, het geeft aan dat alsof de Russen op het punt staan Europa binnen te vallen dat, die indruk heb ik helemaal niet uh, het uh, komt zo kunstmatig ja, ook ze hebben de Krim, hebben de Krim veroverd <laughs> ja maar ja dat is dat de Krim is natuurlijk iets wat eigenlijk altijd al Russisch was onder de Tsaren al en, en dat is pas onder in 1950 of zo ergens is dat onder de Sovjet-Unie Weggegeven in de Oekraïne toen niemand het idee had dat de Sovjet-Unie ooit uit elkaar zou vallen. Maar. Ja, feitelijk kan ik wel begrijpen dat dat, ja, dat, dat, uh, dat is niet zo bijzonder. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen maar, dat ze Polen gaan binnenvallen. Er is een referendum geweest, hè? de Krim wilde -Kraans. ja is er een referendum Dat ook nog, ja. ja, ja. ja. En de rebellen ja, van Oost-Oekraïne, mm. ja, die, die willen gewoon niet... Die willen ook bij wel je. bij Rusland, ja. ja. Dat ja. kan ik me ook wel voorstellen. Dat zijn etnisch Russen, ze zijn gebombardeerd door... D66 moet hiervoor voor zijn, die, uh, al die <laughs> referenda's, ja. Het <laughs> zal wel inieten. Uh, ja, uh, <laughs> ja, dat is heel apart. Uh, dat uh, we ineens uh, ja, weer zo tegen die Russen aan zitten te hikken. Ze zijn ook vreselijk goed in cyberwar, zegt Middeldorp. Ja. Uh, <laughs> Middeldorp zegt de Russen niet te willen provoceren. De NAVO gedraagt ja. zich zo defensief als mogelijk. Maar ja, die ja. hebben wel een, de grootste oefening, militaire oefening, sinds de Koude Oorlog gehouden. Met allemaal parades en oefeningen in Polen en Baltische Staten en zo. Maar ze willen niet provoceren. Nee, dat uh, is duidelijk. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend raar. Dat is natuurlijk ook geen haatzaai hè, naar de Russen toe? Nee. Nee, angst. <laughs> oh, okay, nou, ik denk ja. dat de Russen die zullen daar wel inderdaad bang van zijn. Want die hebben natuurlijk in de geschiedenisboekjes kijken, En dan zien ze Napoleon kwam langs, Hitler kwam langs. Ja. Uh, wij zijn nog nooit bij... Uh, uh, ja, uh, onze troepen zijn nog nooit opgetrokken, behalve dan als ze aangevallen waren, maar... Uh, richting Europa, maar andersom wel. Dus uh, die denken, ja, komen ze weer. Maar ja. uh, dat is ja. voor Poetin heel makkelijk regeren, want die kan dat zo daarop wijzen... en dan springt iedereen gelijk in zijn armen. Ja, ja en hier in het westen, dan is... Uh... Zijn de Russen wel oké? Okay, Misschien is het met name Poetin die. Uh... Ja, dat is ook nog zo, ja. Z ja. Zou het zou ook weer grappig zijn dat ze dan ook nog in de winter. Als ze dan ook nog eens in de winter komen, weet je wel. Als dan de navel, als dan gaan oprukken naar Moskou. Ja, ja, En dan komen ze in Moskou, dan treffen ze een compleet lege stad aan. Nou ja, gaan ze daar lekker even zitten. Hé, hey, er zit nog wijn in de, in de kast. De geschiedenis oh. is helemaal ja. raar gewoon. En, en dan gaat het vervolgens, net als bij Napoleon, wordt de hele stad in de fik gestoken. Ja. Zo ging het bij Napoleon, hè? Nee, ja. Ik denk niet dat het. Uh, ja, het lijkt me niet dat er geschiedenis zich zo gaat Zit, uh, zo, uh, ja Nu uh, wordt er niet meer op paard gereden, jongen. Nou, oké, oké. Dus, uh, dus, uh, hij, dus voor... zegt trouwens ook nog... klimaatverandering zorgt voor oorlog. Dat is iets... <laughs> ja, ja, ja. Dus, ja. Dat ik ook nog even op deze. Hij denk weet je wat, ik, ik, uh, ik, ik heb uh, twee rolschaatsen aan. Die een eet Poetin, die andere heet klimaatverandering. <laughs> oh, hij denkt ja. natuurlijk, oh ja, maar dan zijn er... geen, he geen heftige winters meer. Dus wij kunnen nou oprukken naar Moskou. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja, het is helemaal niet... Hem om uh, dreigementen uh, naar uh, Poetin uh, te uiten. Want uh wij hebben dat leger gewoon niet. Uh... We hebben een NAVO. Hè? Bij elkaar heeft de NAVO uh, aardig wat leger. Ja, maar daar, is, uh, daar zijn we slechts een onderdeel van. Ja. Eigenlijk zou deze middendorp gewoon uit zijn functie ontheven moeten worden. Ja, ja. Dat gaat wel ja. leuk worden met Trump. Als je het mag geloven, dan gaat Trump wat minder met Rusland lopen we knokken. Ja. En, uh, ja, dat... ja, en meer... Het lijkt is dat hij wat meer China aan het, uh, ja, tegen zich aan het harnas in het jagen is. Maar dan vraag ik me af hoe... of deze middendorp dan naar naadloos in... Gaat dat in Omeense schrap Poetin door en vervang door een Chinese premier? Dus, uh, maar ja, ik denk uh, ja, ook, ook dat uh, met de Oekraïne dat, het ook, uh, dat de Amerikanen ook veel meer belangen hebben dan uh, we in de media meekrijgen. Uh, uh, want ja, onze handelsbelangen uh, met uh, de Oekraïne die zijn helemaal niet zo groot. Nee. Uh, ja. Ja, het ja. zal wel over energietransport gaan. Um, het hele Aleppo gaat over energietransport. De Amerikanen die hebben. Eh, bondgenoot Qatar. Die hebben enorm veel aardgas. En dat gas dat willen ze via een pijpleiding naar Europa brengen. Die moet dan door Syrië heen. En Irak mm -hmm. zo. Moet je Irak, Syrië en dan zo Turkije door. Dus die hele toestand die willen ze eigenlijk. Onder, onder controle hebben. Want dan kunnen ze, hebben zij de, de gastoevoer naar Europa op peil. En Rusland wil ook graag. Die gastoevoerpijl hebben. En daarvoor zit Rusland denk ik in Syrië. Naast dat ze een warmwaterhaven hebben. Maar uh, die, uh, uh, dat, dat, uh, in Rusland hebben ze liever niet dat dat gas uit het Midden-Oosten naar Europa toe gaat. Want die willen gewoon hun, hun eigen gas leveren. Hebben. En dan liefst via de Oekraïne. Dus, uh, ja, het hele Oekraïne gebeuren dat begon ook eerst met een gasreel. Ja, niet betalen van de gasrekening. Ja. Ja, ja, met de gaskraan draaien en dat soort dingen. En dan, daarna met van willen jullie wel of niet bij Europa horen uh, dat uh, feestje. Ja. Ja, dat daarna pas. En daarna pas uh, de Krim. En, uh, en ondertussen uh, uh, zat onze koning en koningin, koningin uh, nog gewoon uh, te bieren met, uh, met uh, Poetin. Uh, ja, ja, nou, die, die hadden niet helemaal door hoe de wind ging waaien. Nee, nee, nee dat was een half jaar voor MH17. Dus ja, dat, dat is ook weer een heel raar verhaal uh, allemaal. Wat ik me kan herinneren van, uh, van, van uh, de Russen en zo. Ja, ik heb gewoon meegemaakt dat ze dus al een keer afgeschilderd uh, waren als, uh, nou, dat, dat, dat, yeah, gewoon dit verhaal. Hè, dat als we niet zouden opletten, dan zouden ze gewoon komen. Maar toen viel de muur en weet ik voor wat. Nou, en toen bleek gewoon dat het uh, Russische materieel met houtjes en touwtjes aan elkaar uh, hing, zeg maar. En uh, yeah, dat, dat uh, de Russen niet eens de, ze hadden niet eens de wil dus ze hadden ook niet eens de economische kracht om uh, zo'n aanval uit te, te voeren. Ja. Dus, en ineens zie ik dan in het nieuws allerlei Arabieren van Hezbollah en, en, en Hamas met, uh, met uh, machinegeweren in de lucht schieten. En dat ziet er allemaal heel erg eng uit. En, uh, de oude George Bush die had dan nog gezegd, nou, er komt een nieuwe world order. En uh, nou, ineens breekt dan de pleuris uit met 9-11. En ineens is het hele fucking Midden-Oosten een probleem. En dan hoor je van de Russen helemaal niks meer. En nu, nu zijn de Russen dan weer het probleem. En het Midden-Oosten. En ja, ik, ik kan hier gewoon verder niks mee, eigenlijk. Ik kan hier gewoon fucking niks meer mee. en Dus uh, ja, ze zoeken het maar uit. Als er een Rus voorbij komt, zie ik het vanzelf wel. Maar dat... ook nu weer zegt Middendorp. Die, die heeft datzelfde verhaal weer wat je, wat je net vertelde. Van dat Russische leger dat enorm geavanceerd zou zijn. En die zouden uh, tijdens de koude oorlog zouden ze een atoombom overschot hebben. En veel meer tanks. En uh, was overal gaps liepen wel achter. En nou is het weer. De Russen hebben een militaire budget verdrievoudigd. Ze investeren in moderne wapensystemen zoals Drans. Waarmee ze in de oorlog in Syrië experimenteren. Ze zijn ook vreselijk goed in cyberwar, zegt middeldoor. Dus ja, het is weer het hele verhaal van, uh, nah, het is, de tegenstander is bijna onoverwinnelijk sterk en uh, we moeten flink investeren om uh, blij te blijven. Ja, ja het, is, het is gewoon een bedelverhaal. Dus. Ja. Hij wil meer, gewoon meer budget, daar komt het op neer. Uh. Ja. Ja. Terwijl de ja. Amerikanen uh, ja, die zijn gewoon uh, met, met echt een enorme voorsprong uh, de grootste uitgevers aan het uh, defensie. Uh, die geven jarenlang... even wel uit als de tien volgende landen bij elkaar. Ja, ja jarenlang hadden ze ook gewoon meer dan de helft uh, van de defensieuitgaven. Dus misschien is het ook wel terecht dat de Amerikanen als imperialisten worden gezien. Hè? Dat zou maar kunnen. Ja, ze hebben zoiets van duizend militaire bases in honderd landen, geloof ik. Ja. Dus, ja. dus uh, als, je de, als je het van de Russen zou kunt zeggen: van uh, uh, een verdrievoudiging, waardoor ze. Tot niks nou, te hebben. <laughs> ja, waardoor ze. Die is als die verdubbeling van die haatstraf. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, als je als politicus... een haatstraf krijgt en je hebt... nu uh, nul maanden te... <laughs> te, te, te dienen. Nou, ja, is een verdubbeling uh, niet mis? <laughs> nee, is. Dat, uh, ja. Nee, dus ja, dat zijn wat dat betreft sowieso hele interessante tijden uh, waarin we leven. Ja, waarin um, nee, sowieso al denk ik het onderwijs uh, wat wij uh, in de basisschool hebben geleerd, over uh, de verhoudingen in de wereld en in de, um, de Twee Kamer en uh, hè, hoe heet dat, de staats. Staatskunde, dat zingen, Ja, dat kun je nu al vergeten. Want uh, het, het slaat gewoon nergens op eigenlijk. En uh, ja, nee, niet weg dat ik nog steeds vind dat die uh, generaal uh, uit zijn functie moet worden uh, Ja, Want uh, uh, het lijkt allemaal heel leuk. Uh, van wabbel, ah, ik uh, zal het landje wel verdedigen. Maar uh, dat doe je niet met woorden. En uh, ook niet met uh, een extra, uh, extra investering in uh, materiaal. Want zelfs uh, dan kunnen de Russen nog steeds niet tegenhouden. Eigenlijk heb ik gewoon liever dat die man gewoon zijn bek houdt. <laughs> dat zijn we allemaal liever hebben. Ja. ja, maar wij zijn voor vrijheid van meningsuiting. Hè? Dus niet uh, gebeuren. Uh, ja, maar je kan nog steeds hebben dat iemand liever zijn bek heeft. Ja, ja iemand, maar, uh, maar misschien bek. heeft een militair geen uh, vrijheid van meningsuiting. Nee, nee hij, moet het, hij moet het gewoon uh, kunnen zeggen, maar. Uh, hij moet het gewoon zelf financieren, denk ik vooral. De, de uitbreiding van het leger. Ja, u, u, heeft toch ook een kruisvind. Ja, en ja. Uh, ja, met donoren. Dat, uh, nou, goed. ik kan me voorstellen dat je gewoon uh, lekker oproept tot uh, meer budget. Maar dat is wat anders dan dreigende taal uitslaan. Ja. Hè, dat is een van die stappen naar gespannen verhoudingen en uiteindelijk een oorlog. Ja, ik denk in marketingtaal, dat is wel een beetje de, de taal die hoort bij een oproep voor, uh, tot fondsenwerving voor de militairen. Jawel. We gaan ten strijde trekken en zij zijn de kwade en wij zijn de goede. Dus uh, ja, wilt u doneren? Ja. Ja, ja. Dat, Alleen nu moeten dat... moet we verplicht, vier belasting, dat is dan, dan niet goed hè? Ja, nee dat ook niet hè. maar uh, nou, dat is dan echt een waarde van de Libertarische Partij die je echt helemaal fantastisch vindt. Ja, dat dat wapengekletter voor democratie, ja, dat slaat ook weer nergens op natuurlijk. Mm -hmm. ja. Dus die passivisme... Dat, dat is echt... Uh, dat is wel de bom, om het zo te noemen... van, uh, van het libertarisme. En... Uh, nou, volgens mij zijn een aantal mensen... nog steeds wel uh, voorstander van... dat er een, een bepaalde overheid... Uh, het land verdedigt. Maar ja, misschien zijn we ook al ver... voorbij die tijd. Dat we voorbij uh, landen uh, moeten uh, denken. Ja, want misschien zijn landen... ook al een soort corporatie geworden. En... Uh, die ook uh, met de uh, multinationals handelen en dat soort dingen. Het is hier ook uh, te sprake gekomen van, uh, ja, mis, hè, mis, de Amerikanen hebben ook belangen bij uh, olie en gasleidingen. En de Russen ook en dat soort dingen. Ja, nou, uh, uh, misschien moeten we gewoon even aan dat idee wennen. Dat, uh, dat het niet meer gaat over democratie. Maar dat oorlog, sowieso al, hè, natuurlijk krijgen we geen oorlog met de Russen. Uh, maar dat het ook totaal geen zin heeft wat dat betreft. En sowieso niet om als Nederland uh, uh, daar een vuist voor te maken. Ik, ik, uh, ik, ik vind dat uh, de Russen gewoon ook een, een signaal mogen uitgeven. Ja, Waarbij waar, waar, waar ze gewoon uh, in, in hun broek uh, pissen van het lachen. Van hier, generaal Middendorp. boah Met je klein landje en je klein legertje. En waarschijnlijk kleine pikkie. <lacht> ja. ja, dat. Uh, Nee, het is zeer uh, snel uh, allemaal, eigenlijk. Ja, goed. een ja, nou ja. Uh, commentaar op uh, Buma? Nee, kom houden. Kort houden dat... Uh, hij... hij wil ook dienstplicht. Het ja, was wel leuk dat de straf voor haatzaaien wil die verdubbelen... ...nadat Wilders net een straf van nul heeft gekregen. Dat, ja, ja. Alsof hij gewoon geen rekening gehad heeft. Nee. Twee keer nul is... twintig? Uh, uh, nee, dat is nul. Uh, uh. Ja. ja, dat hele haatzaaien is natuurlijk zo'n vaag begrip waar je mee alle kanten op kan. Uh. Ja, maar ik denk dat hij ook een beetje de mossus bedoelt natuurlijk. Hè? Nou, hij zegt... met dit voorstel zijn haatimams juist wel welkom... want haat mag dan, zegt Buma. Maar dat is het voorstel dat... Uh... Haatzaaien wil niet verbieden, maar haatimams mogen wel? Oké, okay, maar ze moeten hun bek houden of zoiets. <laughs> <laughs> ze mogen hier alleen maar als er uh, duct tape op hun mond zit. Het hele woord haat, haatzaaien... dat is net zoiets als terrorist. Dat is uh, heel erg flex. Iedereen begint gelijk alles terrorist te noemen. Net zoals Erdogan. Dat vind ik ja, vindt op zich wel, wel grappig dan. Dat in al die apenlandjes... die zijn altijd nog sneller dan... Uh, Eerst geeft zeg maar, Amerika de leiding aan zegt dit is terrorisme, 9-11, dit kunnen we echt niet hebben. En uh, war on terror is now on. En dan begint gelijk iedereen begint zijn eigen tegenstandertjes. Uh, de Erdogan, de Koerden, ja, dat zijn allemaal terroristen. Die, uh, en nou, dat, uh, alles, alles is gelijk terrorist wat, wat, uh, wat tegen jou is, zeg maar. Gulen is ook een terrorist. En, uh, maar ja, dat heb je natuurlijk in, uh, in alle, alle landen waar een oppositiebeweging is, dan zijn dat opeens allemaal terroristen. En uh, ja, dat haatzaaien, dat is ook zo'n vaag begrip waar je alle kanten mee op kan. Wanneer is iets nou haatzaaien? Als dus je zegt, nou, ik heb hier liever minder Marokkanen. Is dat nou haatzaaien? Ik snap niet waarom dat haatzaaien is. Uh, uh. Hij, is uh, hij reageert op uh, wat uh, VNL zei. De VNL die wil met uh, het afschaffen van de verbodsbepalingen de vrijheid van meningsuiting verruimen. Uh, maar dat zet volgens BUMA de deur open naar geweld. Huh? Ja. Hoezo dan? Ja, want dan kunnen als mensen eenmaal uh, negatieve dingen of uh, haat, haatdingen gaan roepen. Nou, dan krijg je ook fysiek geweld erachter. Maar ik denk eerder dat het andersom is. Volgens mij is het juist als je niks mag zeggen. Als je niet mag, uh, als je, je moet een, een taart bakken voor wie zij zeggen dat je een taart bakt. Ook al mag je die persoon niet. Je moet, uh, je moet uh, mensen in jouw nachtclub binnenlaten. Wat, uh, van, uh, uh, ook als je ze denkt dat ze problemen gaan geven juist die dwang, die zorgt voor uh, haat en ge voor, voor geweldescalatie. Als jij gewoon kan zeggen dat, uh, dat je iemand een eikel vindt, dan, dan, dan neemt dat juist de kans op geweld af, dan, denk ik. Dan is dat een soort uh, ventiel. Nou, ik vind, ik vind uh, alle mensen korter dan 160 eikels of zo. Nou, ja, dan heb je dat uh, opgelucht, heb je dat. Uh, maar als jij helemaal wordt verboden en je wordt beboet en beschimpt en voor de rechter gesleept als jij zegt alle mensen korter dan 61 vind ik eikels, dan, dan gaat dat juist bevestigen in jouw hoofd, denk ik, dat dat, dat inderdaad eikels zijn. Want eigenlijk werken ze via die vermalen overheid, de overheid uh, volgens jou aan. Ja, ja, ja. ja natuurlijk bedoel dat, dat uh, imams, dan verhaat iemand uitgemaakt worden en. Ja, moslims niet alles mogen zeggen. Hè. Ze mogen niet meer zeggen van homos moeten op een kop van een minaret gekooid worden. Ja, dat mag niet. Maar ja, Wilders mag wel alles zeggen. Nou, ja, dat verbreedt juist die kloof. En je hebt dan dat gevolg daarvan, hebt, is ook juist dat een groep zich steeds meer vervreemd van de. Van de samenleving. Je moet het zeker niet asymmetrisch gaan maken. Dat één groep iets wel mag en die andere niet. Ja precies. <laughs> Laat ze allemaal lekker schelden en lekker, uh, lekker uitrazen. Ja daarom. En, uh, ja. en, en verplicht ze ook niet met elkaar samen te werken. Of samen in een clubje te zitten of zo. Uh, ja. uh, dan komt het vanzelf wel goed. Ja, ja. ja zo'n wetsbepaling. Misschien is het wel minder effectief dan gewoon aan zo'n uh, iemand te vragen. Komt nu van heb het allemaal wel nut. <laughs> ja? Waar heb je dit nou voor nodig. Ik zag, zo ik zag een oud berichtje uit een krant van nog voor de Tweede Wereldoorlog en dan wordt er een predikant die werd voor de rechter gesleept omdat hij een bevriend staatshoofd had beledigd, dat was Hitler en, <laughs> uh, en dat, dat is eigenlijk hetzelfde principe zeg maar, je mocht toen kennelijk ook Hitler geen eikel noemen en ja dat, uh, dat is gewoon um, ja, het is achteraf meestal vrij zinloos en het, het lucht zo op uh, laat dat toch gewoon uh -huh. nee, goed en dan uh, gaan we nog even afsluiten en uh, ja, dit sluit wel een beetje aan op de zaak. Waar Buma naartoe wil. Want hier wordt echt hard ingezet tegen mensen met een mening. Uh, Venezuela die zet namelijk uh, zwaar geschud in tegen mensen die protesteren. De nationale garde. En wat protesteren mensen trouwens tegen? Ja, de Maduro die heeft hetzelfde trucje gedaan wat die uh, premier van India deed. En dat is gewoon. Uh... ...een heel groot gedeelte van het contant geld afschaffen of van een of ander moment illegaal verklaren. En je mag, het, uh, ja, je mag weer nieuwe biljetten van hem verdienen, zeg maar. En dat is in dit geval 75 van het, van het uh, fysieke geld uit de circulatie gehaald. Maar heel veel mensen hadden natuurlijk nog die, die biljetten in hun portemonnee zitten, weet je wel. Ja, die zijn dan in één keer bestolen van dat geld. Uh. Dus die werden heel boos en die begonnen te rellen. En uh, ja, toen, uh, toen stuurde ze de Nationale garde erop af en die sloeg dat protest weer heel hard de kop in vrij effectief. Dus ja, dat is uiteindelijk natuurlijk waar het allemaal op neerkomt. Dat uh, ja, hij heeft de macht en ja, ze kunnen er niet veel aan doen. Ja, hoe lang nog voordat dat... Uh... Ja, het duurt al veel langer dan je ooit had kunnen denken. Ja, maar hadden die mensen die bij de Nationale Garde zaten, hadden die toevallig niet uh, ook die biljetten op zak? Ja, ik denk dat sommige mensen meer informatie hebben dat dan gehad dan anderen. sneller verdumpen, ja. weet je. Snel bewisselen. <laughs> maar snel. de Argentijnen die hebben toch ook wel eens uh, ontzettend aan de grond uh, gezeten? Ja, inderdaad ja. Maar die zijn er wel op een hele andere manier uitgekomen, Waarom, uh, ja, Maar ja… Op real... zich dat land het ook nog steeds niet zo goed. Hoor, maar... Nee. Ik sprak laatst een Argentijn die graag naar Nederland wilde. Die had uh, de hele familie zijn een, een autobedrijf opgebouwd. En dat was ook in één keer door de overheid afgenomen. Dus ja, dan, uh, dan heb je ook niet zo zin om nog weer enthousiast overnieuw te beginnen. Ja, dat, uh, ja dat, uh, God We kunnen alleen maar gelukkig zijn dat uh, dit niet in Nederland speelt. Want, nee, want, uh, nee, ja, hè, uh, goed, toen ik, uh, hoe heet dat, uh, ik weet niet of het met jullie zit, maar uh, weet je, als je dan zo onderwezen wordt over de grote depressie, uh, na de beurskracht van 29, en dat dan ineens de fabrieken er staan, maar uh, dat het land gewoon ineens failliet is. En alles is er op zich wel, maar alleen de economie ligt plat, zeg maar. En dat je daarom honger moet lijden. Ja, dat vind ik zo raar, eigenlijk. Ja, ja, het is allemaal te maken met beloftes die gedaan zijn uiteindelijk. Meestal is het met een hele hoop schuld. Er is een heleboel schuld, er zit een heleboel belofte aan vast. En dat was natuurlijk in, in Duitsland ook. Er is dan een ja, dat is die oorlogsschuld, die reparatieschuld. Dat betekent dat er eigenlijk heel veel moest worden afgevoerd naar buitenland als, als uh, herstelbetalingen voor die oorlogen ja dat, dat moet dan weggenomen worden bij de mensen als, als je daaraan gaat houden, aan die, uh, aan die, aan die herstelbetaling. Ja, dat veroorzaakt dan ook wel armoede. Ja, ja, dat, uh, ja en, en ja. Uh, ja, kennelijk hè, dan faalt het systeem ook. Uh, uh, dan zeg maar, uh, en kennelijk hè, uh, zijn dit soort dingen dan ook dan voor redenen voor mensen om, om nog meer het systeem te willen uiteindelijk. En, uh, ja, en dan inderdaad, uh, ik bedoel, als ik dan zeg ik, ik ben blij dat dit in Nederland niet speelt, uh, dan zeg ik dus niet zo van omdat wij een uh, goed systeem hebben of zo. Het is meer zoiets of, want ik zou niet eens weten waardoor ons systeem uh, wel draait. Want volgens mij hebben we ook schulden en uh, draait een deel van ons economisch systeem ook op uh, gebakken lucht. Yeah, met uh, gedrukte dollars uh, tot in het oneindige en weet ik veel wat. Ja, waar wij in onze economie ook niet eh, los van staan. Dus het, ja, dat, dat voelt gewoon raar van en random uiteindelijk. Van, um, ja, het is ook wel in, in een besef van dat als weet ik veel wie het ook zou willen, dan is het hier ook morgen, zeg maar. Ja. Ja, um, met welke excuus moesten dan ook. Hè, uh, van uh, uh, ja, de Grieken zijn er nu wel gered. Uh, nou, in Nederland hebben we natuurlijk het... als uh, uh... oh, ze zijn ze gered, mogen we dan het geld terug? <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, goed, maar nee, dat is inderdaad het verhaal... Hè, ...wat af en toe ook ondergesneeuwd wordt door andere berichten. Uh, is ook, hoe uh, heet het, met de Griekse crisis... Uh, ...dat zijn we toen ineens vergeten... ...toen uh, dat uh, jongetje ineens uh, aan het strand uh, lag... Uh, ...in september 2015... Ja, met de DSB bank, uh, nou, daar is ook wel volgens mij redelijk wat geld uh, afgenomen, uh, want het was dan geen systeembank, weet je wel, dan heb je dan weer van die uh, dat, dat er met twee maten wordt uh, gemeten. De uh, ABR AMRO, nou dat moest er wel gered worden, maar ja, in wijze was dat eigenlijk alleen maar een feestje voor de, ja, voor wie eigenlijk? Voor de grote aandeelhouders of zo. Ja, van, uh, ja. Van, uh, nou, we gaan ons best doen om het terug beta te betalen, maar waarschijnlijk lukt het niet. Dat is een groot aandeelhouder eigenlijk, want ik hoor dat steeds. Dat maar... is gewoon iemand die heel veel aandeel heeft. Oké, oh, oké. Okay. Okay. <laughs> meer dan 5% volgens de overheid. De, de, de staat, de staat bedoel je? Uh, nou, het, nee, nee, niet dat alleen niet, de nee, staat. Nederlandse overheid heeft heel veel aandelen in NS. Van mij ja, ja, dat bijvoorbeeld. Ja, nou. Ik denk ja, dat er geen enkel individu is met zoveel aandelen als dat de staat heeft. Dat zou kunnen. Maar goed, nou, ga verder, ga verder. Nou ja, dat gewoon, dat als de borrelclubjes uh, met, uh, uh, nou ja, wat meer dan Lidl borrelnootjes, uh, <laughs> ja, als die gewoon verzinnen van, uh, nou, het is gewoon, de tijd is rijp om uh, dat uh, een aantal mensen gaan creperen. Of ja, volgens mij gebeurt het dan ook gewoon. Tenzij, nou, uh, op de een of andere manier als volk gewoon zeggen van, dat is wel mooi in uh, dat systeem. Maar wij willen dat systeem gewoon bypassen. Wij gaan gewoon zwart handelen. We gaan gewoon, nou ja, dat is, wat ik nu verzin. dat is eigenlijk allemaal uh, zwart handel. <laughs> uh, dingen niet opgeven aan de belasting en weet ik veel wat. En uh, gewoon goed te stelen zonder vergunning en weet ik veel wat... ...omdat we wel fucking willen overleven, weet je wel... ...ondanks het systeem. Dan uh, denk ik dat we nog een redelijk eind uh, komen dan. Om, ja, maar ja, ik zie het wel somber in... ...van hoe afhankelijk ook mensen zijn van dat systeem. Ja, dus... fijne kerstdagen! Ja! Ja, ja, ja. Nou, zullen we maar gelijk afsluiten met een... Uh, met, met, met, ja, kerst, jongens, come on. Kerst, ja, ik... Uh... Wie doet nog aan kerst? Nou, ik zit in een uh, nieuwe band... Ik had gewoon verteld hè, dat ik kerst tegenwoordig alleen vier. Dat, oh, ja. ik, en dat vond ze zo erg, dat ik ben nu uitgenodigd door een bandlid. Oké, oh, okay. sympathiek. Ja, ik, ik, ik, moet, uh, ik moet kerst vieren tegen Willen Dank. Hebben familieverplichting, weet je wel. Ja, het dus kan maar, het is ja voor mij uh, ik, ik zit gewoon lekker thuis achter de computer mijn dingetje te doen en kerst uh, mag hem gestolen worden. Ja, ik heb er helemaal niks mee. Het verschil is dat het spontaan is, denk ik. Ja, ja, ja. Wat uh, mijn man uh, dan wordt en uh, familie, dat is een soort verplichting. En verplichtingen, ja, misschien ben je daar wel allergisch voor. Omdat je graag vrijheid wil. Ja, dat zal het zijn. Ja. Nou goed, met deze gedachte sluiten we dan af. Uh, als je het allemaal maar je, goed bent vindt je vindt? heel veel vrijheid. Toen, ja, laten we dat doen. Desnoods ja, ja. in het bijzijn van je familie. He, laat het ja. je niet afpakken, jongen. Ja, ja, ja. Kijk, ik ze gewoon net zo lang uh, lastig vallen met mijn libertarische verhalen. Dat, dat ze me ja. nooit meer uitnodigen. Nee, dat lukt dat luk je vast Johan, hey, want het is jouw vrijheid hè? Ja, ja, ja. jouw vrijheid. Ja. Ja. Goed, nou dankjewel uh, mensen voor het uh, luisteren naar dit uh, programma en dank jullie wel uh, Henk en uh, Peter voor het uh, meedoen en dan uh, wens ik iedereen nog een hele vrolijke en vrije uh, week toe. En ik zou zeggen tot de volgende week. Yo. Hoi hoi.